We hebben allereerst een speciale gast, dat is Rumi Knoppel van de partij van uh, Minder of Geen Overheid uit Suriname. En uh, met hem zullen we praten over de situatie daar uh, rond uh, deze boutussen. Ja. Uh, verder hebben we natuurlijk uh, Peter Beukelman, Jurien Koopmans, Henk, Klaas Wassenaar. Hallo. Ja, hallo, en Klaas Wassenaar. En uh, ja, ik zelf natuurlijk, Johan Pier. Voordat we dan met. Uh, Rumi gaan uh, een verbinding gaan maken met, puur, uh, met uh, Paramaribo. Dan gaan we natuurlijk eerst de gouden, zilveren, bitcoins, uh, de staatsschotmeter uh, doen... en natuurlijk een hele hoop uh, nieuwsberichten. Uh, maar laten we beginnen gewoon met, uh, met de bitcoins. Ja, die staat op uh, 610 eurotjes ongeveer. Even afgerond naar boven. Maar die heeft wel een hele hoop gedaan de afgelopen week. Hij is nog een tijdje zelfs uh, 570 geweest, zie ik. Ja, klopt. Ja, uh, behoorlijk op en neer aan het gaan... Uh, Behoorlijk onrustig. Uh, heb je een verklaring voor? Of, uh? Ja, de Brexit uh, zal toch wel voor veel onzekerheid gezorgd hebben. Uh -huh. Oké, okay, en het goud. Is daar ook iets van, uh, van de Brexit te merken, uh, Jurin? Nou, als je naar het eindresultaat kijkt, wel. Mm -hmm. uh, goud staat nu op 1344,10. Hij staat steeds onder die 1300, dus er zijn 50 uh, punten bijgekomen. Dus dat is behoorlijk. Mm -hmm. die zit op 49,27, dus daar merk je ja, het wat minder. Mm -hmm. En Peter noemde net het zilver. Nou, daar is nu inmiddels 6,67% bij. Die zit op 19,86. Oké. Okay. Ja. Okidoki, en dan hebben we natuurlijk uh, de marijuana index uh, De marijuana index oh, die is weer omhoog geschoten. Hij staat nu op uh, 339,96 punt, uh, uh, punten. Ja, uh, de staatsschuldmeter. Die staat op, uh, nou, laat ik het even afronden, uh, 485. Uh, nog 139 miljoen te gaan. <laughs> dan staat hij daar, nou dat is zo bereikt hè. Ik denk in de loop van de komende week uh, staat hij op 485 miljard in het rood. Goed, ja, dan gaan we naar uh, de nieuwsberichten. Daar hebben we hebben een hele hoop. Uh, ja, de brexit komt ook nog even voorbij. Gary Johnson, uh, die, die zullen we ook niet uh, langs ons heen uh, gaan. Wat die uh, man allemaal heeft lopen uitkramen bij CNN uh, Town Hall. Ja, dat, uh, daar moeten we het sowieso over gaan hebben. Maar eerst laten we het hebben over uh, een bericht uit Bangladesh. Daar, stond, uh, daar werd Nederland genoemd. En uh, ja, <laughs> iets heel geks, hè? Nederland heeft een gebrek aan criminelen. Ja, Nederland heeft een gebrek aan criminelen. Dus uh, we sluiten hier al een gevangenis volgens Bangladesh. Uh, ja, maar volgens mij is dat om een andere reden. Ja, zo merk je, hè. En buitenlands nieuws, dat geldt ook voor ons land, maar dat geldt ook internationaal. Dat is niet altijd even genuanceerd. Nee. En wat er in werkelijkheid gaande is, is dat er gewoon een supergevangenis komt. Uh, dus uh, al die kleine gevangenissen moeten sluiten. Maar het is natuurlijk wel grappig dat dit, uh, dat, dat, dat, dat dit uh, momenteel ons internationale imago uh, wordt. Hè? Hoe het geframed uh, wordt. Ja, uh, uh. Maar Peter, je Peter, had wel wat uh, cijfertjes uh, erbij gevonden. Hè? Ja, de criminaliteit in Nederland is opnieuw gedaald. In 2015 is het voor de negende keer op rij gedaald volgens uh, CBS. Okay. En het, de, de politie registreerde vorig jaar 5% minder misdrijven dan een jaar eerder. Mm -hmm. Maar kan het zijn dat niemand meer naar de politie toe gaat? maar uh, ja, woninginbraken, vernieting en verstoring van openbare worden namen allemaal af. Okay. Maar uiteindelijk gaat het niet uh, om dat soort criminaliteit, maar om het hamertje. Hè? Dus de daadwerkelijke veroordeling. Ik bedoel, dat is de, zeg maar, het besluit waardoor een gevangenis zelf niet gevuld wordt. Dan zit je ook wel een beetje met het lauwe concept, waar we hier wel eens soort last hebben. <lacht> dat, dat je inderdaad je fiets is gestolen, dat de politie zegt, nou ja, had je maar een beter slot moeten kopen. Uh... Ja, en dat betekent natuurlijk ook fietsendiefstal, de registratie daarvan heel erg teruglopen, dat mensen niet meer de moeite nemen om naar de politie te gaan. Ja, maar toch vaak de politie is die me steelt, hè? <lacht> dat ook, ja. Dat <lacht> bij mij laatst gebeurd, dus... Uh... Ja. Ik, denk, ik heb het ook wel eens gezien hier. Stond de politie bij het station allemaal fietsen sloten door te knippen met een grote tang. En op een grote vrachtwagen te gooien. Ja, ja, ja. En toen zei ik nog tegen een oude heer die naast mij stond. Zeg, het is toch schandalig. Hè, zo ben ik. Klaar ligt de dag. <lacht> <lacht> dat, en ik, dat die mensen gewoon politie, uh, fietsen staan te steden. En toen zegt hij van. Nou, maar ze hadden het lang van tevoren aangekondigd. Toen zei ik van, nou ja, maar als, ik het, als ik nou lang van tevoren aankondig dat ik jouw fiets ga stelen, vind je het dan ook oké? Okay? Toen, toen werd hij helemaal rood. En toen zei ja, hij, door, door mensen zoals jij loopt Gouda de vernieling in. <laughs> <laughs> ik snap, ik woon helemaal niet in Gouda. <laughs> Ja, dit, uh, de rationaliteit was weer te zoeken. Ja, ja, ja. Nou, ik denk dat die man gelijk had. Uh, door uh, types persoon van ons. <laughs> Gaat Gouda <daar> ten onder. <laughs> ja, maar dan ook echt alleen maar Gouda. <laughs> ja, ja. Heel lokaal. <laughs> nee, goed. Ja. Nee, dan gaan we naar het volgende bericht toe. gate Bij de politie. Iets met een bad eentje. <laughs> Leg eens uit. Ja, er is een... Uh, de ondernemingsraad bij de uh, politie. En die hebben 1.269.460,75 euro gedeclareerd. Onder andere voor uh, bad eenden, ja. <laughs> hoeveel? En, staat het er nog bij? <laughs> uh, er staat niet bij voor hoeveel, hoeveel specifiek aan de bad eenden gaat, nee. Maar is dat wel symbool voor alle onzin die uh, gedeclareerd werd? Uh, dus ja, dus bijvoorbeeld 189.000 euro aan het vergaderen in een restaurant De Boothouse. Uh, dan is er een Imago coach voor die hem, <laughs> die hem gepaste kleding gaf. 82.150 euro. Dan is er ja, de gebruikelijke adviesbureaus. Dat is 185.000 euro. En 171.000 euro voor die adviseerden over het bestuurlijk proces binnen de ondernemingsraad. En over beleidsthema's. Uh. Ja, dat soort bedragen. Ik niet. De, de, oh ja, 17.000 euro voor een reis naar Curaçao. Uh. Dus, nou ja, Dat soort dingen. Maar de bad één is dat niet specifiek genoemd. Hoeveel daaraan, uh, ze daaraan kwijt waren. Oké, okay. maar goed, ja, dat is wel een beetje het symbool geworden van het decoratiegedrag. Um, maar dat is toch wel raar, hè? De politie, ja, er wordt toch uh, algemeen uh, van uitgegaan dat die uh, er zijn om boeven te vangen. En boeven zijn mensen die in jouw portemonnee lopen te graaien. En wat gebeurt hier? Ja, ze worden in je portemonnee gegraaid. <laughs> ja, uiteindelijk wij betalen erom, ervoor. Wat ook nogal mooi is hoe die twee elkaar dan. De... Bespreken, zeg maar, de, de, de voormalige korpschef en de de ondernemingsraad de directeur zegt, Giltai keerde zich vorig jaar sterk tegen het vertrek van Bouwman. Deze corpschefs bood ons medezeggenschap de ruimte om vakmanschap op de kaart te zetten. Schrijft Giltai op de facebook van de corps in januari toen Bouwman definitief vertrok. We zijn maatjes geworden al, dus Giltai het ruikt ervan En Het, het, het staat ook nog vlak voor zijn vertrek werd Giltai door Bouwman persoonlijk bevorderd van schaal 10 naar 11. Het oh, yeah, is <laughs> links om en rechts om wordt er gewoon gesmeerd dat het niet mooi meer is. Schaamteloos gesmeerd gewoon. Ja, hij gaf mij een blootje op en hij keek er weer eentje terug. Hè? Ja, dat is echt ongelooflijk. Oh my God. Het, ook zo, het gedachtegoed van DAV vraagt om een andere communicatietaal. Het is een taal apart, staat in de stukken. Wessel, ja. Wessel de Valk van de Cloud Company kreeg in 2015 115.000 euro voor ondersteuning van communicatie. Ja, <laughs> ja nee, het is, uh, het, is, het is onder elke steen raak. Als je, als je na, het maakt niet uit waar je gaat kijken, overheid, semi-overheid. Eh, gebieden waar uh, honderden miljoenen beschikbaar zijn, dan wordt, uh, is de fraude honderden miljoenen groot. Gebieden waar uh, de budgetten honderdduizenden euro's zijn, dan is de fraude honderdduizenden euro's groot. Uh, een beleidsgebied waar tienduizend duizend is, dan is tienduizend duizend euro, gaat er mis. Het is gewoon overal raken. Dat is de een of andere vrouw, of vriendin, of vriend, of man, of neef of niet. die heeft weer een of ander baantje gekregen en uh, dan is er weer een bepaald bureau hè, waar, dat, waar dat wat dan weer een onderzoekje moet doen of een dienst moet leveren en dan stroomt het voor een bepaald percentage weer terug naar degene die die opdracht verstrekt en het is altijd raak het is gewoon altijd raak en, uh, ja, ja, het, het maakt het vaak met, je... de, met de hele vage dingen eentjes is wel eens vrij zeldzaam maar de communicatiedeskundige dat is natuurlijk ja, ja. Het, elk probleem is altijd bleek communicatie te zijn en dan moet de communicatie verbeterd worden. Nou, en dan haal je een broodje erbij. Ik heb het meegemaakt dat ze gewoon uh, stopten met uh, onderzoeken. En toen waren ze uh, bij twee afdelingen geweest, op provinciale schaal. En toen was het al zoveel raak en moesten al zoveel mensen er eigenlijk uit. Dat ze gewoon maar zijn gestopt. <laughs> ze gaan niet overal kijken, want dan gaat het zo erg mis. Oh ja, de, de, de, als uh, klap op de vuurpijl ook nog de korpschef, die vertrekkend korpschef Gerard Bouwman, is nu voor een jaarsalaris van 185.000 euro adviseur van de politie. <laughs> <Help>. <laughs> Hij heeft daar ja, nog ja. steeds vriendjes zitten. Dus. Ja. Waarschijnlijk op, uh, op aanbeveling van de, die man van de ondernemingsraad. Uh. Ja, waarschijnlijk. Het ja. zijn <laughs> nog mensen die, uh, die dieven vangen. Hè. Ja, die hebben een goede neus voor dieven. Ja, Anders kan ik dieven ruiken. Het smelt niet in je hand, dus het smelt in je hand. Ja. Ja. Ja. Ja. Dan gaan we naar het volgende bericht toe. Pensioenen weg naar Brussel. Oké. Okay. Ja, ik, ja. Ik, ik wist al dat ze aan het aasen waren op de pensioenpotten, maar... Uh... Ja, er zitten 1400 miljard in de Nederlandse pensioenpotten En er zijn natuurlijk enorme tekorten, Europees gezien. Dus uh, ja, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Okay. En de kabinetspartijen uh, die hebben voorgesteld... Uh, om dat uh, ja, makkelijk te maken om, voor een pensioenfonds om uh, te vertrekken naar het buitenland. Oké, okay, ik zie al een één grote uh, Europees pensioenfonds ja, uh, aankomen. Ja. Met een uh, centrale autoriteit erboven, met allemaal graaiers. De grootste graaiers zitten daar natuurlijk. Ja, hoe groter uh, die pot is, ja. hoe, hoe meer de graaiers daar naartoe zullen graviteren. De <laughs> ja. ja. CDA dat... maakt zich grote zorgen hierover. Ja, want die willen zelf graaien. <laughs> dat, dat is het misschien. Ja. Het is interessant. <laughs> ja. uh, al heel lang, het uh, Nederlands pensioenpot is al decennia lang... een doelwit van allerlei uh, maatregelen en allerlei maniertjes... om er uh, flink wat geld uit te graaien. Ja. En uh, dat is ook al gebeurd. Hè? Het is ook al uh, te slecht meegegaan gegaan. En met dan als gevolg dat uh, collectief weer uh, uh, moest worden opgevuld. Mm -hmm. Dus het is, uh, ja, het is heel vanzelfsprekend. En uh, ja, ik, waarschijnlijk hebben ze nu uh, in Nederland niet genoeg macht... Uh, om... Uh, om andere rovers uh, uit het nest te houden. Ja, dus uh, als ze zelf door willen gaan met roven... dan zullen ze ook moeten toestaan dat uh, Europese rovers erbij kunnen. Ja. Nou, Dat is uh, allemaal heel vanzelfsprekend. Maar ik, ik, ik denk ook dat het niet realistisch is... Als je nu, uh, hè, dat je nu een collectief pensioen krijgt. Als je daar nu vanuit gaat, hè, misschien als je in, al in de 50 bent... dat het meevalt... Als je nu veertig uh, of jonger bent, dan is het een hele rare gedachte om in te zetten op het collectieve pensioen. Ja. Je moet er niet te, niet te veel op berekenen. Maar, maar dit, dit, de, CD, de omzicht, de CDA die hier bezwaar tegen heeft, die zegt uh, een pensioenfonds kan in, in een land gaan zitten waar toezicht slap is en vervolgens teveel pensioen uitkeren. Op de lange termijn komt zo'n fonds dan in de problemen. Dus het kan ook de zaak verhullen. Zeg maar. Als de dekkingsgraad heel laag is, dan ga je gewoon naar het buitenland toe en dan kan je nog eventjes uh, mooi ja. weerspelen het uh, ja, de hoofdkapitaal weg is. Ja. Maar het gebeurde eigenlijk al via, via die uh, rentemanipulaties door de centrale bank. Hè? Want als je natuurlijk alle, alle rendementen die worden naar nul gedrukt door dat uh, uh, ja, doordat de centrale bank de, ja, de rentes omlaag drukt door extra geld in de leningmarkt te uh, stoppen steeds. Ja. En als de rendementen op kapitaal naar nul gaan, ja, dan, dan uh, heeft zo'n pensioenfonds ook automatisch een probleem. Want ja, die worden dan eigenlijk leeggezogen uh, als een soort uh, zwart gat, zeg maar. Dus dit, dit bericht is eigenlijk na de brexit uh, naar buiten gekomen? Nou, ja, hier, was, hier was inderdaad een uitstel. Uh, was, het was even uitgesteld, uh, over de brexit heen geteeld. Ja, want kennelijk hadden ze een verwachting dat dat niet zo goed zou vallen ofzo. Ja, de, de, inderdaad, want bedoeld, pensioengerechtigden die gaan dan niet voor de EU-stemmen als ze horen dat daar uh, aanschieren zitten, te wachten op hun pensioenveld. Ja, kennelijk kennelijk, kennelijk hebben de, hadden de pensioengerechtigden toch op een of andere manier vernomen wat, dat dit eraan zat te komen. Ja. Ja, ik denk dat die pensioenpotten hoe dan ook geplunderd worden. En wat Klaas zegt, je moet er niet op rekenen als je te jong bent, zeg maar, dat dat nog wat uitkomt. Nee, hm. nee, nee, nee, zeker niet. Nou, over oudjes gesproken, hoe oud is uh, Ellen Greenspan? Uh? Ja, maar, behoorlijk op leeftijd denk ik. Ja. man, ja, het was wel een oude man toen ik nog op school zat. Ja, leeft hij nog, nog, nog? Die leeft nee. nog, ja, ja, ja. <laughs> heb uh, Iron Rand nog een levende lijf meegemaakt? Ook dat, ook dat, ja. Uh, zelfs aanbevolen door uh, Iron Rand, heb zijn ja, de bekendste ik... functie. Dat is wel grappig, want ik denk dat hij zelf dat hij heel goed wist hoe het zat... Mm -hmm. ...maar dat hij er gewoon nooit echt uh, ja, gebruik van heeft gemaakt. Of misschien niet mocht maken, ik weet het niet. Ja, ja. daar is, is een boek over hem geschreven, Penderer to Power. Dat is, want het is natuurlijk heel raar met Greenspan dat hij inderdaad... ...vroeger heeft hij ook een artikel geschreven over, over de goudstandaard... ...toen hij in, in zijn IREN-tijd zat... Toen is hij eigenlijk helemaal op de gelddruktuur gegaan... ...van fiat enzovoort. En toen hij daarmee klaar was... ...toen kwamen er weer voorzichtig dingen over... ...goud is toch sterker dan de dollar... ...en goud is het enige geld... ...en nu dus weer... ...ja, er komt een enorme crisis aan... ...en het is maar beter om naar een goudstandaard terug te gaan. Ja, en bitcoin, nog... bitcoin vindt hij waanzin... <laughs> ja. Ja. hij gaat nog even zijn legacy redden lijkt het wel op het laatste moment en... uh, Dat zie je ook wel eens met politiecommissarissen die dan als ze eenmaal met pensioen zijn zegt ze ja maar de War on, Drug War on drugs werkt niet weet je wel ja, ja. ja maar. precies dat... ja, maar ik denk dat hij, hij weet het wel ik denk dat hij slim genoeg is dat hij heeft gesnapt toen het hem werd verteld hij heeft toch ook wel veel met aan je rente om tafel gezeten ik denk ook wel dat hij snapt wat zij zijn en ik denk ook wel dat hij snapt wat er gebeurde... maar ik denk dat hij... Uh, nee, ik denk dat je in die, dat soort posities... moet je ook gewoon praktisch zijn. Of dat hij in die positie eigenlijk gewoon helemaal niks te zeggen heeft. Dat bedoel ik. Dat, dat een soort zijn. rokerige ruimte is... en als je daar binnenkomt... dan, dan komt er zo'n schermpje naar beneden... en dan zie je de, <laughs> de assassination of Kennedy... uit een totally different angle. Ja, precies. Any questions? Where is my agenda? <laughs> Ja, ik, ik, ik denk dat hij daar niet zoveel keuze heeft. Eigenlijk. Nou, je kan zeggen dat, ze, dat zulke mensen alleen voor hun geloofwaardigheid hierin worden gesleept, zeg maar. Dus het is iemand ja. die ja, in, in de vrije marktenhoek leek te zitten en dan gaan mensen er nog mee akkoord als hij de centrale bankdirecteur wordt. Want ze denken nou, die zal er wel verantwoordelijk mee omgaan, maar het is juist zijn reputatie die hij verkoopt eigenlijk daarmee. Die dotcom-bubbel is inderdaad dat helemaal door hem opgeblazen natuurlijk. Ja, uh, yeah. En ook afgeblazen. Ja. Dat ook weer zo, ja. En je kan zeggen dat gaat al veel langer terug, want je hebt natuurlijk die uh, long-term capital management crisis. Ja. Dat was al in 1992, geloof ik. En dat was eigenlijk ook al een situatie dat er met enorm veel gele geleend geld door het hedgefund werd belegd. Met Nobelprijswinnaars. Dus het zou niet mis kunnen gaan. En dan blijkt toch dat, uh, ja, dat het systeem helemaal gevaar loopt uiteindelijk als ze, als ze ernaast zitten en ze kon natuurlijk alleen maar zoveel geld lenen omdat eh, die centrale banken ongebreideld kunnen lenen ja. Ja. nou ja. Ja. ja maar goed, nu Greenspan dit allemaal zegt, denk je dat er nog wat gaat uitmaken, denk je dat er ergens mensen zijn van en Greenspan zegt dit, nou dan moeten we wel terug naar de goudstandaard nee, ik zie dat niet gebeuren Nee. nee dat geven ze, dit speeltje geven ze niet uit handen dat geeft ze zoveel macht we gaan een beetje naar de goudstandaard terug Nee, dat gaat nooit gebeuren. Niet, uh, niet in ons, uh, hoe we nu, de koers die we nu varen. Nee. Nog eerder naar de bitcoin. Ja, ik denk dat bitcoin heeft nog de, de potentie om uit zichzelf een soort substandaard te worden. Mm -hmm. Met, uh, dat kan gewoon door mensenacties... Ik laat het zo zeggen. Ik denk dat het heel moeilijk is voor mensenacties zelf. Hè, de vrijwillige acties van uh, mensen. Om dan uh, zeg maar tot een soort uh, goudstandaard te komen. Ja. Hè, terwijl het systeem nog bestaat. Maar bitcoin is denk ik uh, makkelijker. Om daar, uh, om daar wel een soort... Uh, snap je wat ik probeer te zeggen? Ja, ja. Ja, het is... Het een <laughs> ik denk dat het makkelijker is om met bitcoin... Uh, zeg maar rogue te gaan dan met goud. ja. Goed, ja. Nee, dan gaan we even naar het uh, volgende bericht toe. Ja. Uh, Brexit brengt oude vriendjes terug. Uh, natuurlijk over Engeland, want uh, Engeland die, uh, die maakt nu een reunie door, nu ze weg zijn bij de EU. Nou ja, dat uh, hele proces van weggaan bij de EU, dat zal nog een aantal jaren duren. En misschien, uh, ja, hun oude vriendjes, uh, ja, wie zijn dat ook weer? Canada, Nieuw-Zeeland, uh, noem maar Australië. Australië, Nog een paar gemist. Dat, uh, dat waren ze. Ja, India en Bangladesh denk ik ook. Hè? Ja, alle armen. ik weet niet of al die oude koloniën echt uh, zo blij zijn om weer... Uh... Of hebben die alles weer uh, vergeven, zo wat er gebeurd is. Ja, het gaat om handel. Hè? Dus... Ja, uh, maakt alles weer goed, hè? Ja, mm -hmm. uh, het is een goede zaak. Ik bedoel, uh, enerzijds is het natuurlijk slecht... Uh, dat mogelijk uh, van die gekke partijen als D66... importheffingen gaan uh, opleggen aan aan, aan Groot-Brittannië en ja dan is de vraag gaan zij wraak uh, nemen, dat zou zo kunnen natuurlijk. Maar anderzijds komt het ook de, de vrijhandel ten goede dat het Verenigd Koninkrijk nu weer met andere landen kan onderhandelen en kan praten zonder dat uh, het EU-blok uh, hen dwingt om uh, ja, tot, tot, tot bepaalde wettelijke maatregelen. Ja. En hoe kleiner de staat, hoe beter het gaat. Ja, dat is waar. Dat is ook een beetje een van de frustraties hè, voor, de, voor de Engelsen. Waarom ze eigenlijk uit de EU wilden. Ja, het was een van de argumenten. Hè? Ook de, de brexit, de uh, movie, uh, was, uh, ja, wees daar heel sterk op. Dus dat was naast uh, nou, het, het, het rechtsconservatieve geluid van... Uh, ...we willen weer gaan over onze eigen grensbewakers... <laughs> ja, nee, <laughs> dit, uh, ja, ...was dit wel een van de belangrijke elementen. En ja, Europa heeft eigenlijk zijn eigen ruiten wat ingegooid... ...door uh, naast een economische unie... Om zoveel bureaucratie erbij uh, te bouwen dat, uh, ja, dat niemand het meer uh, leuk vindt. <tieden> Wat vind je van uh, Thierry Baudet, die, uh, die, die, die, die noemt uh, de EU stevig als een uh, douane-Unie. Dat is wel een mooie omschrijving voor wat de EU in werkelijkheid is? Nou, Baudet is natuurlijk een conservatief, hè, in veel opzichten. Dus ja, die is heel erg met, uh, net, net zoals de Elsevier. Als jij de Elsevier openslaat, dan gaat het inderdaad ook heel veel over de douane. En dat, dat, dat, dat is eigenlijk ook het enige wat rechtsconservatieve mensen uh, terug uh, willen hebben, hè. Mm -hmm. Maar ja, het is natuurlijk, het, het, het is zeker in, in, in veel opzichten, is het vooral protectionisme ten opzichte van de buitenwereld. Hey, ik geloof ooit in het verleden wel eens 66ers hebben gehoord van, uh, we moeten bang zijn voor China. China is een grote bedreiging, daarom moeten we bij elkaar. Mm -hmm. Nou ja, in principe is dat, uh, is, is, is, is dat natuurlijk... Uh, heel slecht dat je je laat lijden door angst en niet door, uh, door, door, door kansen en. Wat dat betreft is, een, uh, is de EU ook wel een beetje een bang blok uh, geworden, wat niet groeit. Nee, nou het groeit wel. Maar, uh... ja, de economische groei hier in de, Oh, die de, bedoel je, ja, ja. ja. Het uh, stelt uh... helemaal niks voor. Nee, ik bedoel... De, de, de, vierkante kilometers. <laughs> ja, ik dacht inderdaad, de vier, vierkante kilometers en, en de uitdijende bureaucratie natuurlijk. Ja, ik denk dat het eigenlijk uh, vrij makkelijk wordt om weer vriendjes te maken voor vrijhandel handel, voor de Groot-Brittannië. Het is uh, overal vrij populair en ik denk ook, ja, vooral in het Oost-Europa bijvoorbeeld is het ook heel populair. In Azië ook wel. Dus ik denk dat, dat ze er geen enkel probleem mee hebben. Het is alleen een hele hoop werk als ze niet gewoon zeggen: van nou, vrijhandel is toegestaan, maar ze gaan weer van die hele boekwerken schrijven met wat er niet is toegestaan. Dan, dan is het wel even een, een klus, Ja, Ik denk dat zelf de EU overstag gaat. Ik geloof dat, dat Duitsland enorm veel auto's exporteert naar Verenigd Koninkrijk. Dus die druk die zal er zeker bestaan om toch de Europese politie ook weer naar een vrijhandelsverdrag toe te leiden. Of relatief vrijhandel. Het juichen is natuurlijk uh, nu geweest. Hè? En, uh, maar uiteindelijk denk ik dat het uh, volk of zo uh, die denkt uh, te hebben gewonnen uiteindelijk toch niet uh, zo heel veel uh, zou winnen. Hè? Dus uh, zoals ik heb uh, bedacht is uh, de onttrekking van de uh, door, uh, Engeland uit uh, de Europese Unie. Voornamelijk geweest voor de City of uh, London. En de City of London is echt een grote hub in de wereldhandel. Uh, en die willen toch wel voorkomen dat uh, die route zeg maar, in handen komt van uh, allerlei soorten jesser die rare ideeën hebben over uh, gelijkheid en dat soort dingen. Maar met name dus ook uh, de belastingen in de City of London uh, golden gewoon ook uh, andere belastingtarieven dan in de rest van uh, Engeland. Ja. Maar dat zijn, zijn wel weer uh, het, banken die ook daar in, in, de, in de City zaten. de Goldman Sachs, TB uh, Morgan en dat soort uh, banken. Die hebben we echt uh, de Remain kamp uh, gesteund. Op Bemma? Ja, uiteraard. Ja, ja. ja, nou daar heb ik dan geen verklaring voor. Nou, daar we is wel een verklaring voor. Ik bedoel, die, die, zijn, die hebben daar wel belang bij. Dat, dat, dat de EU uh, bij elkaar blijft. Uh. TTIP, ik denk puur TTIP. Ja, ja. Amer Amerika heeft met de EU natuurlijk een, een, een, een nieuw soort wurgcontract Zijn ze aan het, aan het overleggen? Mm -hmm. nou, zoals je weet, de Amerikaanse overheid. Nou ja, die partijenfinanciering die, die gebeurt helemaal door deze banken. Dus ja. Zij hebben nu een, een, een geweldig uh, contract. He, voor, he, ...voor hen is het een geweldig contract. Dat hebben ze nu liggen bij Europa... ...ja, dan is het natuurlijk zonde als iemand niet aan, uh, aan het spelletje meedoet. Ja. Dus als jij, als, jij een, als jij een partijtje organiseert... ...dan wil je in principe ook iedereen die je daarvoor hebt uitgenodigd, uh, komt. Ik denk overigens wel wat ze als drukmiddel zouden kunnen gebruiken in het Verenigd Koninkrijk... ...als uh, bijvoorbeeld de EU niet overstag wil gaan om de vrijhandel toe te staan is... Ja, ze kunnen altijd zeggen, nou ja, dan uh, zetten wij onze, onze banken open voor kapitaal vanuit de uh, EU, bijvoorbeeld Frankrijk of zo. En uh, wij verklappen niks aan de Franse overheid over um, hoeveel geld, we hebben geen belastingakkoord dan ook, over hoeveel geld er hier gestald is. En dan krijg je natuurlijk een enorme kapitaalvlucht vanuit alle landen in Europa naar het Verenigd Koninkrijk toe. Ja. Dus ik, ja, ik vraag me ook altijd af waarom bijvoorbeeld, uh, ja, Poetin die zou dat ook kunnen doen makkelijk. Ik weet niet of ze daar zo makkelijk toe overgaan, maar dat is natuurlijk, ze hebben nog wel een drukmiddel daarmee. Ja, nou, nou Kijk, eh, als, of er nou meer of minder eh, belasting wordt geheven in die City of London. ...dat maakt ook nog niet zo heel veel uit. Het maakt volgens mij ook nog niet zo heel veel uit... ...of ze wel of niet in de Europese Unie uh, zitten. Zeg maar als het gaat om, om uh, regelgeving... ...en, en, en ja, daar natuurlijk zal de meerderheid van libertarissen denken... ...van uh, elke regel heeft geen enkele nut... ...maar ik denk dat als je het op een grote balans gooit... ...zou je misschien toch nog enige nut... ...aan bepaalde regels kunnen toekennen. En... Als je dan kijkt van als er nou één sector is waar het aan, aan spelregels heeft ontbroken, um, ja dan was het toch wel de bankensector. Nou, ik ken iemand bij de bank en uh, ja, die, die komt, als hij van zijn werk komt, hij ziet er heel erg gestrest uit en dan komt door alle regels. En dan zegt hij dan, uh, ja, dat is de stresstest. Hm. <lacht> er en zijn, ja. zijn enorm veel regels gekomen bij de banken, maar dat heeft. Ja. Nu... Het heeft er wel voor gezorgd dat, kleine, dat er geen kleine banken bij konden komen, geen kleine toetreders. En dat is altijd funest voor de, ja, voor de balans. Omdat juist kleine toetreders op een markt, die zorgen, die houden gro groot in check, zeg maar. Omdat die de klanten kunnen wegbloeden, zeg maar. <tiek> Als dat niet het geval is, ja, dan is, dan maakt het niet uit hoeveel eten er gezworen zijn en hoeveel regels er zijn. Maar nou, nou, dan, dan gaat komt het niet dus goed. meer om de kwaliteit van regels hier dan nou, de kwantiteit. Ja, ja, ja, Ik geef je ja. gelijk dat het ja. gewoon een kutregel is, want... Uh, ja. Er zijn een heleboel waardeloze regels, zoals een ja. bankier moet een eet afleggen, ja. Ja, wat schiet je daarmee op? Niks. Ja. Maar het levert wel enorm erg papierwerk op. En enorm erg kosten ook. Waardoor het allemaal heel duur door wordt. En ik las bijvoorbeeld dat het, het afgelopen weekend was... Uh, of ABN AMRO was aan het nieuws geloof ik. Want de winkeliers zetten er al heet uit over te zeuren dat geld dat overgemaakt wordt in het weekend... Pas door de computers de volgende werkdag wordt afgehandeld. Zeg maar. Dus als je dan... Ja, ja. En, dat is, en dan zei ze... ...ja, maar eh, dat kunnen we eigenlijk niet veranderen... ...want uh, ja, dat, kan dan, dat moet Europees afgehandeld worden... ...en dat kan pas in 2017 geregeld worden. <laughs> ja, dat is natuurlijk een enorme onzin. In bitcoin kan je dat gewoon gelijk... ...boom, wat heb geregeld allemaal gelijk overgemaakt, of het nou weekend is, of midden in de nacht, of welke tijdzone dan ook. Maar die banken, nee, die moeten tot 2017 hebben ze nodig om, om geld het weekend gelijk over te kunnen maken. Ja, klopt. Ik moet zeggen, dat gaat in, uh, in Bangladesh een stuk vlotter. Ja. Ja. Ga niet naartoe outsourcen, want die werken wel gewoon in het weekend door bij de bank. Ja, dus bang, ja. Bangladesh-gidsland. Ja, maar ja, goed hè, als je dan ook zo kijkt, zo van... Uh... Ja, dan rond banken zit denk ik ook gewoon een hele angstcultuur. Hè? Ik, ik, ik heb niet het idee dat er veel politici zijn die de bankensector durven uh, aan te pakken. Nee, maar ze durven daar wel een baantje te krijgen. <laughs> nou ja, dat wel. Dat wel. Ja, ja en in, in die zin zou dus inderdaad uh, meer concurrentie zou al, zeg maar, gezonder zijn. Ja, dat, dat is inderdaad dat, waar. Maar als... dan, dan, dan zie je in één keer hoeveel regels er zijn. Want ik kende dus iemand die heeft dus geprobeerd... Ja. Een bank, te nou meer inmiddels, hè? Die, die, die wilde een bank beginnen. Een 100% bank Ja, en er nog iemand anders ook, die, die, die, ja. die probeerde het ook, die had een, een leuk kapitaaltje bij elkaar. Die denkt, nee, misschien net genoeg om een bank te beginnen. Ja, liep tegen allerlei regels op. Ja, en ik geloof dat uh, vorig jaar, ergens in uh, Twente, uh, zijn toen uh, heel veel invallen gedaan omdat uh, de moslims uh, volgens hun eigen uh, richtlijnen uh, gingen bankieren. Ja, klopt, de Riba Bank, uh, renteloze bank, ja. ja. Ja. En, uh... en dat mag niet in Nederland, regels hè? Dat mag hè? niet in Nederland, ja, nee, je moet uh, rente rekenen of zo. En, uh, ja. Ja, en terwijl... 0% rente, dat ja. is ook een rente. Terwijl, uh, als je dus gewoon kijkt... <laughs> Negatieve rente zijn er nou overal, dat is wel heel hypocriet nou. Ja. <laughs> dat is 1,7 biljoen aan leningen die nou negatief zijn aan overheidsobligaties. Dan moet je wel rente rekenen bij een islamitische bank. <laughs> Yeah. Ja, terwijl dus uh, zeg maar, uh, als je dan gewoon kijkt naar uh, de economie, ja dan, dan hebben die uh, banken en, en, uh, en hun uh, overheden die constructie zeg maar. Ja, die, die, die laten gewoon gaten liggen in de maatschappij. Je kunt ineens gewoon uh, werkloosheid krijgen omdat je ene geldsysteem er niet uit lijkt uh, te komen. En dan is er ook geen backup systeem. En dan kun je dus inderdaad termen krijgen als van, we moeten samen de crisis doen. Het... Ja. We, we moeten niet omvallen. Ja. omvallen dat is ook zo'n term die dan altijd komt. Ja. Drijven om te vallen. En het uh, begrip uh, systeembanken. Uh, dat soort dingen. Ja. Ja. Die niet uh, zelf zorgen dat ze niet omvallen. Nee, dat moet. Uh, ja, ik weet niet wat ze nu hebben afgesproken ...waar uh, Dat. Oh ja, ze hebben natuurlijk nu gezegd van. Uh nou, dan gaat de belastingbetaler nu garant voor staan. Ja. Dat, is dat als de bonuscultuur toch niet het balans brengt, dan, nou, dan moet er toch maar belastinggeld naartoe. Ik krijg natuurlijk ook een, als je twee banken hebt die te klein zijn om als systeembank te kenmerken te worden, dus die, die kunnen omvallen zonder dat het, de hele economie omvalt. En dan. Dan krijg je dat die twee banken gaan fuseren. Want het uh, is natuurlijk een probleem als jij gewoon uh, uh, af kan sterven en niet gered wordt. Dus, maar als je dan fuseert met z'n tweeën, dan ben je net groot genoeg om... Systeembank te worden en uh, too big too veel. En dan word je wel gered, zeg maar. Dus je krijgt automatisch een enorme verkleining van het aantal. en vergroting van de omvang van de banken. Maar wanneer, oh, ben ja. je, wanneer ben je exact een grote bank? Heeft dat te maken met hoeveel mensen klant bij jou zijn? Ja, er wordt gewoon berekend van hoeveel kapitaal. Van, uh, gewoon op je tegoeden staan. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik wil ja, overigens dus... wel zeggen daarnet. of van ja, uh, libertariërs hebben een, een hekel aan alle regels. Maar ik denk dat dat niet helemaal klopt. We hebben meer een hekel aan of een, een afkeer van gedwongen regels die opgelegd zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld in mijn werk met een heleboel regels te maken om een chip te ontwikkelen of zo. Ja, de, die regels, daar moet je aan houden om, om goed een chip te kunnen ontwikkelen. En daar heeft ook niemand bezwaar tegen. Omdat eigenlijk als je zo'n baan aangaat, dan ga je vrijwillig met een aantal regels akkoord En daar heeft ook niemand een probleem mee. Het is meer regels die worden opgelegd. Maar een soort positief recht. Eh, zonder dat alle partijen erover geraadpleegd zijn, wordt gewoon gezegd, nou jij moet de helft van je inkomen afdragen. Bijvoorbeeld dat is een regel. Of, ja. eh, uh, la la la laten we eens even een hele concreet de regel uit die bankenvergunning uh, nemen. Dat is bijvoorbeeld het minimum eigen vermogen. Dat staat in uh, hoofdstuk 9 van het BPR. Ja, daar, daarin staat dat een bank een minimum eigen vermogen moet hebben van 5 miljoen euro. Dus, dus als jij, uh, als jij iets, iets, iets kleins, iets innovatiefs wil beginnen, dan kan het niet eens. Ik bedoel, ja, uiteraard is het goed om even naar de, naar de liquiditeit en de solvabiliteit uh, te kijken. Da, da, da, da, da, daar, zit, daar zit daadwerkelijk wat in. Hè? Van uh, hoe snel valt zoiets om. Maar kleinschaligheid hoeft natuurlijk helemaal niet slecht te zijn. En toch mm -hmm. verbiedt uh, de overheid via de Nederlandse Bank kleinschaligheid. Oh. En dat is, ja, dat is eigenlijk best wel bizar. Ja, het, is ook, het moet geen absoluut bedrag zijn, maar een verhouding ten opzichte van je, je, je klantenvolume, zeg maar. Want als je, als je maar één spaarrekening hebt van een oud vrouwtje, waarvoor zou je dan kapitaal van vijf miljoen moeten hebben erachter? <laughs> dus, ja, dat hangt er helemaal vanaf hoe groot je bent er. Waarom moet, ja, dus er, wel, waar, waarom, toch... waarom moet er überhaupt iets, ik bedoel, ja. ik, ik, ben, ik, ik zeg gewoon, hey, ik ga een bank beginnen, wie wil de klant met me zijn? Ja, nou goed, ja, ja, nee, ja, nee, jawel, misschien zijn er mensen die klant met me, met me willen zijn vanwege dit of dat of dat. En dan hoef ik dat toch verder niet aan een overheid te verantwoorden. Ja, die, die mensen de klant met me zijn, prima, het is gewoon een relatie die die mensen met me hebben. Het is net zoals een slager of een groenteboer of zo. Ja. Maar, ja, we, ja, nou ja, als, ja als, je, als je de laatste zes, zeven jaar ja, naar, naar kijkt en hebt, hebt geluisterd... Ja, ...dan is het bewaren in een oude sok, zeg maar... Dat is gewoon het beste. Ja, het is gewoon het beste. Ik krijg gewoon bitcoins, joh. Wat hm. is die oude sok van een bank? <laughs> dus, kijk, hier Je moet minimaal de... 5 miljoen in die sok hebben zitten, want anders ja. mag het niet. Nou, de oude sok heeft eh, de belangrijkste functie van een bank, zeg maar. Gewoon geldopslag, toch? Ja, nee, maar daarom, het mag niet. Er zit, als, als jij geen 5 miljoen hebt, dan mag je je geld niet in een sok stoppen. <laughs> Ja, en een ander groot probleem van die banken is dat je het uh, deposito garantiestelsel, daar moet je verplicht aan deelnemen als bank. En je krijgt dus laatst die uh, Paul Buiting die had geprobeerd een bank op te richten en dan een 100% reserve bank, zeg maar. Dus waar je helemaal geen hefbomen aan zit. Dus al het geld dat van depositohouders, dat is ook werkelijk in de bank aanwezig. En uh, dan wil je natuurlijk ook geen garantiestelsel, want dat heb je niet nodig, want je kan gewoon altijd garanderen. Het is gewoon opslag alleen maar, het is, een, het is gewoon een hele grote sok, zeg maar. En dat werd niet toegestaan, je, je moest gegarandeerd lid worden van het depositogarantiestelsel waarmee je ook als bank garant staat voor alle stommiteiten die uh, andere banken doen met leningen. Dus als, als er banken zijn die heel hoog risico uh, aangaan, een hele gevaarlijke, die aan Griekenland lenen of zo, en die dan... Uh, als ze dan failliet gaan, dan wordt het via het depositogarantiestelsel afgewend op hele verstandige banken. Dus dat betekent dat je, een hele conservatieve banken, dat betekent dat je als bank eigenlijk zo scherp mogelijk aan de wind moet varen, zo gevaarlijk mogelijk moet lenen, uh, zodat jij niet de, de klos wordt, zeg maar. Dat je, uh, ja, als jij de klos wordt, trek je anderen mee, maar je moet niet heel voorzichtig zitten doen en dan, uh, dan meegetrokken worden door banken die heel risicovol zijn. Mm -hmm. Ja, risico uh, uh, nemen wordt al beloond door, ja, op het moment dat het goed gaat door een hoger rendement. Ja. En als het fout gaat, dan wordt het beloond doordat je wordt afgewend een vreep op op andere. kunt doen bij uh, ja. de conservatieve banken. Inderdaad, ja. Ja, dat is inderdaad ook een bizarre regel. Dus eigenlijk, eh, dat, dat, dat, dat, dat, dat is heel belangrijk. Dat overheden bij elke regel die ze bedenken, dat ze gaan nadenken over uh, effect. Want het heeft... ...volgens mij ook best wel veel met, uh, nou met, met, met willen reageren op nieuws. Hè. Dan is er weer wat gebeurd en dan moeten er weer nieuwe regels komen... Maar ook wel met dommigheid uh, te maken. Absoluut. Want ik denk ook niet dat deze regels van de overheid uh, zelf uh, komen. Want dan, dan kijk je gewoon van wie, wie uh, hebben hier gewoon voordeel van. Ja, dat zijn gewoon de bestaande banken. Ja, die, die kunnen, uh, die, uh, en die staan waarschijnlijk ook gewoon in contact uh, met de overheid. Doen ook gewoon aanbevelingen. En, uh, ja, en daar komen dan dit soort regels uit. Ik dat er ooit een Gerrit Salm een baantje nodig had en ergens terecht kwam. Dat ook nog, dat wordt vervolgd. En, en dan ook nog uh, ja, dat gewoon degenen die erover beslissen gewoon geen fuck verstand hebben van uh, een financieel systeem. Ja, ik denk dat wat ook meespeelt is dat als jij een, een hele hoop geld uitleent als een bank wat je niet hebt, zeg maar, je, je creëert een kredietbubbel, dan lijkt het allemaal heel goed te gaan in het begin. Ja, dus de economie lijkt vooruit te sprinten, want allerlei ondernemers kunnen opeens allerlei krediet krijgen die ze maar willen en beginnen allerlei plannen te ondernemen. Maar omdat het geld er niet in werkelijkheid niet is, omdat ze het ja, eigenlijk allemaal verzonnen hebben, krijg je altijd dat de prijzen omhoog gaan op een gegeven moment, waardoor al die plannen van die ondernemers in de problemen komen. Maar in het begin ziet het er heel goed uit en de problemen komen pas tegen het eind van een kredietbubbel als die barst. En ik denk dat veel politici in de verleiding uh, zijn gekomen om naar een bank toe te stappen en die... Die te zeggen, ja, kunnen jullie niet uh, ons beleid een beetje oppimpen? Want dat als wij nu wij aan de macht zijn gekomen, als jullie nou even uh, flinke kredietbubbel blazen, dan lijkt het allemaal heel goed te gaan. En, en die barst je wel bij de, bij de volgende kabinet. Zeg maar. En dan zegt zo'n bank natuurlijk, ja dat kunnen we wel doen, maar dan moeten we wel een soort uh, backup hebben. Dat wij kunnen graaien in de kast van een conservatieve bank als het uh, misgaat. Oh. En en dat, daar is, dan wordt dan door de overheid voor gezorgd, denk ik, voor zo'n regel, een de, depositogarantiestelsel. Ja, dat zou prima kunnen. zou me niks verbazen. <laughs> ja, ja een soort hand, handje klap. Uh. Ja, ja, er zijn gewoon bepaalde clubjes die, uh, ja, waar je hier vrolijk over kunt borrelen. En dan uh, We wel wat ja, bedenken. Ja, en dan gewoon lachen. Want ja, in wezen heb je gewoon een flink deel van de markt uh, in je hand. Zeg maar met elkaar. Het is een select clubje. Het is de overheid. Ja, maar de overheid die heeft eigenlijk de hele markt in zijn hand. Want met zo'n deposit- garantiestelsel. dan mag niemand. geen bank zich daarbuiten buiten Dus alle conservatieve, voorzichtige banken. die zijn gewoon gegarandeerd de klos. Uh -huh. Ja, dat ja, klopt. Het is nog een wonder dat de economie draait. Wat dat <laughs> ja. ja, Er wordt gezegd. van nou, je hebt daarvoor die banken nodig. Maar. Uh... Kijk, een deel van de crisis is ook gewoon natuurlijk. dat er. Uh, nou, de regel geldt van. Uh, uh, hoeveel geld er in de kluis uh, moet liggen, weet je wel. En uh, nou, daar valt natuurlijk wel ontzettend veel uh, voor te zeggen. Maar dat is natuurlijk gewoon een denkbeeldige streep. Ja. En dan zie je zeg maar hè, dat er dan ineens uh, er ontzettend streng op wordt nageleefd. En dan krijgt de klant uh, de schuld. Die gewoon uh, gebruik maakt van een financieel product. Hè, en, en de banken hebben zichzelf daar buiten kunnen uh, Lullen. Het is, en met elkaar zeggen: van nou, dit hebben wij niet zien uh, aankomen. Maar er heeft gewoon niemand de verantwoordelijkheid genomen, uh, zeg maar. Door te zeggen: van dit systeem is niet houdbaar. Wij rijden af op een klif. Ja, al die figuren die zeggen dat, het, dat ze het niet aan hebben zien komen, die hebben wel verzekering ingekocht via uh, de, uh, een aanstellen van Wim Kok en de Raad van Bestuur en dat soort. Ik denk eigenlijk dat ze het wel aan hebben zien komen. Ik zag ook dat bijvoorbeeld Fannie Mae en Freddie Mac, dat zijn de hypotheekgarandeurs van de, voordat de Amerikaanse subprime crisis knalde. Die waren, de, voor, vlak voordat het knalde, waren die de grootste donateurs aan Obama's verkiezingscampagne. En dan denk je wel, ja, die, die, je kan je niet meer beweren dat ze het niet aan hebben zien komen. Zeg maar ze voelden natuurlijk ook wel aan dat, dat er iets niet snor zat als je aan mensen zonder inkomen, zonder bezit en. Uh, een hypotheek geeft, zeg maar. Die, die ninja-loans. Dan weet je dat het een keer misgaat. En als je dan heel zwaar de politiek gaat zitten belobbyen... ja, dan... Uh, om nou te zeggen dat je het dat je totaal niet aan kon zien komen... moeilijk te verkopen, denk ik. Yeah. Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk uh, hangt het er ook bij... van geven mensen er een fuck om. Uh, irriteert het hen? Nou, dat blijkbaar niet, weet je wel. Mm. Het is ook gewoon... Uh, complete desinteresse, wat dat betreft. En... Uh, ja, en dan krijg je dus uh, ja, net als uh, in de eerdere jaren dat gewoon... Uh uh, bevolkingsgroepen die totaal niks uh, mee te maken hebben, ja, die worden als afweer uh, ingezet. Hè? Wat, wat nu, dus zeg maar, de, de vluchtelingen zijn, uh, zeg maar. Mm. Maar uh, ja, met het geld uh, waarom dit gaat, zeg maar, nou, dan kun je gewoon het complete, uh, <laughs> kun je gewoon complete Afrika mee uh, naar binnen halen en nog niet in problemen komen, zeg maar. Hè? Ja, het is ook dat, denk ik, de mensen geven het niet, omdat ze gewoon met hun plastic pasjes blijven betalen en die banken die schrijven die getallen over van die ene rekening naar en die andere rekening. En ja, mensen zeggen, ja, wat is het probleem? Er is geen probleem, ik ben er nooit wat kwijtgeraakt. Uh, als een bank dreigde fietsen te gaan, dan werden ze gebeeld door de, door de held, de overheid. Mm. En uh, ja, waar, waar zit het negatieve punt? Ze kunnen de negatieve kant daarvan niet zien, denk ik. Nee, nee het is ook gewoon lastiger om uh, te identificeren van, ja, dat dat, uh, dat soort geleengeld uh, gewoon echt gewoon slecht geld is. Ja, dat je gewoon, uh, ja... ja. Dat je daarmee... Uh, ja, dat uiteindelijk... het uiteindelijk gewoon misgaat. Uiteindelijk ja. gaat het een keer goed mis, ja. ja. Ik geval eens naar een Engel en dat is de Bitcoin. Ja, goed. Ik heb hier nog een berichtje liggen over uh, Alexander Pechtold. Oh, mijn favoriete manier. <laughs> ja, ja, ja. De democratie wil niet meewerken met een, een referendum. En uiteraard heeft het te maken met uh, een referendum... voor een uh, totaal ondemocratisch... Uh, om de democratische organisatie waar ook niemand voor gekozen heeft, dan alleen maar een stelletje machthebbers, de EU. Ja. Ja, die democraten 66, die vallen ook weer door de mand. Want het is natuurlijk <coughs> altijd de referendumpartij geweest. Ja. Eh, totdat die referenda dreigden uit te vallen op een manier die ze niet gezind, uh, waar ze niet van hielden. En dan zijn het opeens ook gewoon uh, elites die zeggen van uh, ja referendum, daar zal ik voor een nexit. daar ga ik nooit aan meewerken. Dus dan, uh, en Oekraïne was het eigenlijk ook al zo natuurlijk. Daar gaat een mooie streep doorheen door het democratische gehalte van D66. Ik hey, ben als bij, uh, bij D66 over de Vloer geweest, heel lang geleden. En, uh, ik stelde hun toen ook de vraag: van, zo, waarom zijn jullie zo voor Europa? Ik bedoel, wij hebben er niet voor gekozen. Ja, nee, maar soms moeten er keuzes voor jou gemaakt worden. Zo, zoiets kreeg ik dan te horen, weet je wel. Want uh, to, toen, destijds, toen, toen er uh, namens jou voor de Europese Unie werd gekozen, toen. Ik ging ervan uit dat het volk nog niet uh, door had dat, hoe goed dat voor hun kon zijn. Dat soort dingen vertellen ze jou dan, hè? Ja, nou ja uiteindelijk alle politici die zitten er allemaal aan vast dat het uh, volk dom is en uh, een beetje geholpen moet worden, zeg maar. En als ze uh, ja, niet willen luisteren, moeten ze gewoon wat uh, harder geholpen worden. En ik zag laatst ook al een artikel. Ik weet niet of ik dat nog terug kan vinden, maar. Het was ook zo'n verhaal van, de, ja, je hebt natuurlijk al die omkeringen allemaal van war is peace en freedom is slavery. Maar er was ook, uh, voting is bad for democracy. Oh ja, yeah. hier. Not the onion. Why elections are bad for democracy? Er <laughs> ja, zijn inderdaad mensen die, dan, die daar, dat, daar tegenin gaan, zeg maar. Van, uh, <coughs> ja, dat, uh, dat stemmen, dat heeft misschien zijn langste tijd wel gehad. Want uh, ja, je hebt nou de uh, sane versus the mindless angry. Dus de, de, die, de mensen van gezond verstand tegen. De, de, de achterlijke dwaze boze figuren en dat is dat verhaal, de, de meme die wordt gecreëerd bij brexit van nou ja, het waren natuurlijk een stel elite slimme linkse mensen die waren allemaal om ervoor om in de EU te blijven en een aantal compleet gestoorde dwaze gekken die eruit wilden zeg maar en ja, dan moet de democratie op de hellingen. Ja, het breekt nog te nog de meerderheid van het land te zijn. <laughs> ja, nee, maar daar hebben ze dan lak aan. Dus daarom uh, moeten ze van zichzelf gered worden, zeg maar. die ja. domme mensen. Het is wel, wel grappig als je dan af en toe mensen spreekt die dan... Uh, ja, die waren dan tegen een brexit. Die gewoon hier in Nederland. Ik bedoel, het gaat over Engeland. Erbij, maar goed, hier in Nederland heb je dan wel eens mensen rondlopen... die dan echt een mening daarover hebben. Dus dan ga je meteen in een discussie. En dan... Uh, ja, dan bestempen ze mij meteen al, omdat ik brexit prima vind. En ze zeggen zo, ja, maar je bent een extreemrechtse gek, weet je wel. Zeg, ja nee, nee maar mijn, mijn argumenten zijn totaal anders. Het gaat om dit en dat en dat. Dan en komt we een heel intellectueel verhaal en dan staan ze echt zo te kijken. Dat past niet in hun, in hun plaatje, weet je wel. In hun vooroordeel. De enige manier waarop ze kunnen discussiëren is ook je een, een gevaarlijke gek noemen. Of een dwaas of zo. Dat ja, is het ja. enige, enige argument dat ze hebben. Want ook dan zeggen ze, ja, het zijn allemaal xenofobische rassen en zo die uh, die voor een brexit heeft gekomen. Maar dat is niet zo. Want alle six die hebben ook in grotere getalen ervoor. Voor brexit uh, gestemd. Oh, de six, Ja, die met die tulband op hun hoofd zitten. Ja, uh, dat uh, klopt. <laughs> ja. Ja. Ja. Argumenten doen er niet toe, het is gewoon uh, ja, een, uh, ja, een verhaal ja. dat in je hoofd zit en uh, schelden maar, zeg maar, dat is het ongeveer. Ja, en mensen vinden het ook heel normaal als ze zeggen, van, nou, als de Britten eruit gaan, uh, dan moet het, het leven ze maar zuur worden gemaakt. Ja, het is ja. een, gewoon ja. het idee van, oké okay, nou, de Britten Raak. zijn nog steeds onze vrienden. Dus we willen gewoon daarheen. Zij, we zijn hier welkom. Uh, wij willen dat kopen. Zij willen dit hebben. Dat kan prima. Maar... Dus ja. voor normale mensen is er geen, geen enkele reden om daar moeilijk over te gaan doen. En, en dan gaan we dus nu, gaan zeg maar ons, dankzij onze EU gaat dat dan moeilijker gaan worden... Nou, dat, dan, dan hebben wij er toch ook niks aan. En dat, dat zien ze dan niet zo. Dan, mensen zitten er echt helemaal in alsof het dan heel perecht is ook. Dat het uh, moeilijk moet worden voor die Britten. Een soort van, ja. als je een beetje, nou, ze, dat vind ik dan echt zo'n slechte verlies. Van, oh, je doet niet meer mee. Nee, dan mm -hmm. moet je Daar lief ook... muren. Ja. Dan gaan we opeens wel een muur optrekken. Maar een muur, is, muur ja. is fout als Trump het doet. Maar uh, een muur tegen Groot-Brittannië dat uit de EU uh, treedt, dat is toch ja, wel, wel goed. Ja. Bizar. Maar uh, goed, het, het ging over D66. En uh. de, de D van D66 staat toch. Voor democraten. Ja. Ja, ja. D, uh, D66 is niet democratisch, CDA is niet christelijk, de VVD is niet voor ja. vrijheid. VVD ja. dus in, in nee, is niet voor de arbeiders. Nee, in, inderdaad, in, in die gedachte trend ben ik echt op zoek naar een partij die gewoon een corrupte machtspartij heeft. Ja, dat is een partij voor ons ja. ja. Ja, het smelt niet in je hand dus het smelt in je hand ik hoorde ja. ook laatste commentaten zeggen over Brexit ja dat zijn een complete gekke die, dan, die daar uit de EU willen dat is een Amerikanen op de benen ja. want die willen dan helemaal alleen verder die willen, die willen alleen maar omgaan met, met blanke mensen van hun eigen leeftijd dat was zijn, zijn vertaling van de Brexit zeg maar maar niet al die absurde wetten die er allemaal zijn die het, die het economisch leven helemaal uh, klem zetten, dat je geen ...waterkoker mag hebben omdat die niet door de EU is goedgekeurd... ...of omdat als je als je handdoeken produceert dat je dan aan veertig wetten uit, uit uh, Brussel moet voldoen. Nee, het, het gaat alleen maar om, uh, om racisten die, uh, die geen pizza willen eten omdat het niet uh, Brits is of zo. Ja, ja, ja. Uh, het is zo'n versimpeling van het van de standpunt ja. van de ander... Wat ik wel heel grappig vond, eigenlijk het leukste van dit hele verhaal, is dat gewoon alle argumenten die libertariërs altijd aanvoeren waarom democratie niet werkt en waarom machthebbers fout zijn, al diezelfde soort argumenten die komen nu opeens allemaal van stal. Om, dit refer om de Brexit aan te vallen. Ja, ja. ja bijvoorbeeld, <laughs> ik, ik, ik zeg al heel fijn. Uh, gekaafd door een klein groepje gekken, zeg maar. Ja, ja. Een, gekaafd door een klein groepje gekken. Ook of bijvoorbeeld het leeftijdverhaal. Want um, staatsschuld, dat is eigenlijk nu consumeren. en een volgende generatie laten betalen. Ja. <laughs> dus de jonge generatie en dat mijn jonge generatie nu, nu, die zeg maar wel uh, wouden blijven en de ouderen niet. Nu is het opeens heel slecht als ze worden uitgebuit. Het is uh, nou, een heel, heel maf verhaal is het. Ja. ja, maar je geeft je toch het idee dat ze wel geluisterd hebben naar die argumenten dan als ze, nou, ja. als ze het nou <laughs> opeens weten te vinden om... Uh, dit Precies. democratische proces te uh, ondermijnen. Ja. Ja. Wat ik vaak heb in Nederland. Is dat verkiezingen daarvan. Is de opkomst dan zeg maar. Uh, niet is bijvoorbeeld 70%. En daarvan heeft dan. zeg maar 36% uiteindelijk. Van het totale aantal kiesgerechten. Heeft dan een meerderheid. Ja. En, en dat, dat werd nu ook aangehaald. Met deze verkiezing. Er zat bene een Nederlander die zei van, ja, de opkomst was maar 70% en daarvan heeft dus maar, dus maar 36% van alle mensen wil dit. Ja. Dan heeft ze stemmen uitgebracht. Dus Al die zei, anderen zijn allemaal uh, voor. Ik zei van, sinds, sinds het begin van de EU is volgens mij de opkomst nog nooit boven de 50% geweest in Nederland. Ja. Nee. Voor EU-verkiezingen, zei ik. En toch krijgen die mensen altijd 100% van de macht. Ik kan me nog herinneren dat dan D66 dan bij die laatste Europese verkiezingen dan de winnaar was. Ja, ja. je dan ja. echt ging uitrekenen van hoeveel mensen van het totaal... Ja, echt, voor zes, deze ja, 6%. Ja, de winnaar heeft 6%. Van. Ja, er wordt dan ook vaak gezegd bij een verkiezing, iemand, een partij die vooruit gegaan is, die heeft gewonnen dan, zeg maar. Maar dan zijn ze van 1 naar drie zetels gegaan of zo, dan zijn ze de grote winnaar. Ja, maar goed, dan hebben we nog Franciscus van de Jolen. Die, die wil die democratie gaan redden, hè? O, Oudjes <laughs> moeten maar geen stemrecht euh, hebben. Maar, ja. Is het een aanleiding van de brexit? Euh... Ja. Ja, want het is natuurlijk uh, een probleem dat uh, de jongeren die zouden dan, ja, die zijn eigenlijk niet opkomen dagen, maar die zouden voor het uh, blijven in de EU zijn en de ouderen voornamelijk, die zijn wel opkomen dagen. Dat zijn dus die, die hele domme ouderen, zeg maar. En die hele slimme, intelligente linkse jongeren. Die zijn alleen niet gaan stemmen, die slimme linkse jongeren. En die oude, domme ouderen wel. Uh -huh. en, en, maar nou, even Francisco Siola bedacht: van nou, daar kunnen we wat aan doen. We moeten gewoon die ouderen, moet je eigenlijk het, het stemrecht ontnemen. En dan het zijn allemaal boze, boze, blanke ouderen. En ja, die kunnen gewoon niet goed nadenken. Dus als je daar nou stemrecht bij haalt, dan krijg je wel de goede uitkomst. Ja, ik zou zeggen, die hebben de meeste ervaring met de overheid. Dus die, die <lacht> weten hoe het werkt. <lacht> Misschien is dat ook de reden dat ze boos zijn. <lacht> ja, ik denk dat die ook dicht tegen hun pensioen aan zitten. En die, zien het, uh, die zagen waarschijnlijk ook in Groot-Brittannië met, uh, met bange ogen naar Griekenland, Spanje, Italië enzovoort. Uh... Die dachten: wegwezen. Loskoppelen die handel. Ja, <lacht> ja maar het is ook vaak. Kijk, jongeren, heel veel jongeren die, die hebben zeg maar uh, tot een 18, uh, 18 gaan ze meestal thuis. uit. Uh, tot een 18 hebben er ouders voor hun gezorgd. Dus die, die gaan dan uh, op kamers wonen. En die weten totaal niet hoe je op eigen benen moet staan. Dus die zijn gewend. Er is iemand die voor me zorgt. Dus die zijn dan het meest vatbaar voor. PvdA, Partij ja. van de Verzorgingsstaat. Ja, wat, wat mij ook, ook opviel. Is dat je zou zeggen dat. Uh, dat uh, de, de politici wel, of... dan betreft, iets... Uh... Wacht, wacht Dat de politici iets hebben in Brussel van... Shit, we zijn weggestemd. We moeten een beetje gas terugnemen. We moeten een beetje tegemoetkomen. Uh, dat zie je vaak met verkiezingen. Dat, de, ja, dat er compromissen worden gesloten. Omdat er een bepaalde iets leeft onder het volk. Zeg maar. maar je ziet de Europese Unie. Die gaat gewoon een superstaat beginnen dan. Hè. Dat was het, uh, uitgelekte na van, hè, We gaan gewoon al die landsgrenzen weghalen. Want dan kunnen landen zich niet meer afscheiden. Dat was eigenlijk het idee. Hè. ja, ja. Hm. ja, ja. En dan alle legers onder één beheer ook. Onder een uh, centraal beheer. Mm -mm. Gewoon, uh, gewoon een vlucht naar voren. Gewoon, uh, hup, nog meer Europa. We kunnen de EU. oorlog verklaren als er een uh, paar sta zuidelijke staten, zoals in Amerika, voor secessie pleit of zo. <laughs> ja, je kan dan eigenlijk niet meer afscheiden, want, want jouw land bestaat gewoon niet meer dan. Hè? Yeah. En dan zie je opeens de Nederlandse overheden van, oh, de SP die zei ook. Maar die was natuurlijk altijd al een beetje hier tegen. Maar de SP ook van, hé, hey, uh, het hele nationale parlement wordt hier uh, het spel wil zetten. Ja. Dat is niet de bedoeling. En dan zien ze opeens hun eigen winkeltje wegge weggekaapt worden natuurlijk. Dat is het enige waar zij aan denken. Maar Klaas, mm. jij zat ook met iets. Nou ja, ik denk op zich is het wel fijn als je nog kunt geloven in hoe het moet zijn. He, de, ik denk dat dat wel een eigenschap is van jongeren. Misschien, die, dat, die hebben dat misschien wat sterker. Ja, want op zich is het misschien best wel goed te verkopen het Europa zoals het zou moeten zijn. Het, het samenwerken. Kijk, als je niet zo sterk kijkt naar het feit... dat de corporatisme, machtsmisbruik... sowieso het principe dat macht fout is... maar meer het samen... Uh, samen verder, saamhorigheid... ik denk dat dat... Uh, zeg maar de, de reclame van Europa kan best wel goed werken. En dat is op zich ook niet een verkeerde gedachte. Ik, ik heb ook helemaal geen moeite met het idee dat Europa dat we vriendelijk zijn in Europa en dat we allemaal samenwerken en dat we het elkaar gemakkelijk maken. Ja, en als jij dat nog denkt, dat dat hoort bij EU, dan kan het best wel aantrekkelijk zijn om daarvoor te zijn. En dan lijkt het en Dan lijkt het eigenlijk alsof je een conflict zoekt als je wil afbreken. Alsof je niet vriendelijk wil zijn. Nee. En misschien is dat voor een jonge iemand moeilijker. Een ouder iemand die is, die is meer misschien praktisch. Die weet gewoon van ja, dat zijn gewoon andere pipo's. Die zijn aan de macht. Ja, Die hebben helemaal geen moeite mee om mijn geld uit te geven. Of Die, die zijn wat kritischer. Hè? Die hebben wat meer uh, meegemaakt. Dat alle mensen eigenlijk maar gewoon normale mensen zijn. En dat... Uh, <laughs> Ja, en dan, dan, en dat is misschien wel triest, maar dan verlies je misschien een beetje dat idee. En wat je niet hoeft te verliezen, trouwens, dat, uh, ja, dat de EU dat wat magisch is. Ja, dus zat ik ook aan te denken laatst dat jongeren... en ook mensen die, gewoon, die bij de overheid werken of die een, een vaste baan hebben... die komen ook niet zoveel met bureaucratie in aanraking... want ik sprak daar met een aantal collega's over... en die zeiden van ja, is het nou echt zo erg die Europese regelgeving? Zo, ja, ik heb daar niks mee te maken. Maar als werknemer en als consument... als jij in de supermarkt binnenstapt, dan merk je daar niks van. Je kan gewoon kopen en naar buiten lopen. En als jij gewoon een baan hebt... het wordt allemaal door je werkgever wordt dat opgevangen, die hele regelgeving... Die moet daar allemaal aan voldoen. Net zoals ik kersen ga kopen, zo, uh, zoals, uh, zoals ik vanmiddag deed... dan uh, ik kom ik alleen maar uh, 6 euro en dan krijg ik een kilo kersen voor terug... Maar die man die die kerst produceert, die krijgt de hele shit over zich heen van de regelgeving. Ja. Dus ik denk, jongeren hebben het nog niet door wat daar, uh, wat, hoe de EU werkt. Die hebben die kant nog niet van de EU gemerkt. Ja, op school vertellen ze je dat ook niet. Hè? Nee, je merkt alleen dat je misschien kan reizen binnen Europa zonder je paspoort te laten zien. En ja. denk je, nou, dat is best handig. En allemaal één munt. Nou, dat ja, is ook wel handig om je niet te wisselen en zo. Gaan even naar Budapest naar een uh, festival. Uh, Dan is het helemaal lamsuip voor bieren. bijna niks kost. Ja, geweldig ja. Rode. Ja. Maar probeer nou zo'n bedrijfje op te zetten. Nee. Uh, zie dan dat alles afgenomen wordt als je een van die regeltjes van ze overtreedt. Dat klopt, ja. Ja, nou nee, goed, dan gaan we gewoon naar het uh, volgende bericht toe. Kinderopvang leidt onder bureaucratie. No shit. Ja, die uh, ja. 18 miljoen euro zijn ze schatten ze kwijt te zijn door. Bureaucratie. Ja, nou ja, dat wordt nog erger als, uh, als de school begint. Ik bedoel, ik ken een aantal leraren. <laughs> Daar is ook een overdaad aan bureaucratie. Dus, uh... Ja, dit is alleen maar de jeugdzorginstelling inderdaad ja. voor speciale, speciale kinderen. Ja. Specialiseerde hulp. En dat, ja, het is weer zo'n de juiste zwakste in de samenleving. Die worden altijd uh, het meest gebruikt door, ja, meestal toch een linksvolk om uh, flink geld binnen te harken zeg maar. net zoals de PVDA in Utrecht die de dakloze kranten uh, beroofden. <laughs> zo heb je dit eigenlijk ook Eigenlijk worden die uh, zwakke kinderen extra uitgebuit met, uh, ja, een hele winkel wordt er rond opgetrokken met allemaal administratie die enorm veel geld kost. Ja, en dan zijn er allemaal uh, be uh, bedrijfjes met PVDA-figuren in, uh, in het bestuur die dan weer uh, dan gaan helpen? Ja, dat zal ook nog wel erbij zitten, om van die uh, communicatieadviseurs en zo. En je kreeg ook weer allemaal subsidie. Ja, ja. ja, dat, uh, ja het is... Uh, ja, Ayn Rand die had het al een keer gezegd in een van de boeken. Van, um, het ging over een man die dan een kind in een rolstoel had. Maar eigenlijk stond het er symbool voor dat... Ja, het, bleek dat niet het, het kind had niet uh, de man nodig, maar de man had het kind nodig. Zeg, want hij gebruikte eigenlijk de empathie voor de zwakkere... Om, om een hele grote groep mensen... die die empathie heeft, leeg te melken. Ja, gewoon, ja, ja, ja. Je bungelt eigenlijk gewoon... En, uh... Net zoals een bedelaar die een kind heeft met, uh, met een handje eraf of zo. Of uh, heb je ook wel eens dat, uh, in de derde wereld of zo dat ze zo'n kind een uh, arm breken of zijn been. dat die extra zielig lijkt, omdat je daar ja. uh, extra geld mee kan binnenhalen van mensen die dat ja, die, die medegevoel hebben. Zeg maar. En dat is eigenlijk het principe wat, uh, ja, wat de PWNA ook vaak doet. Uh. Ja, die breekt een deel van de bevolking hun benen figuurlijk. Ja. <laughs> Dan, uh, geven nou ze is ja. <laughs> dan zeggen ze altijd, dan geven ze krukken en dan zeggen ze, kijk, zonder onze hulp zou je niet kunnen lopen. Ja. Dat ja, is ja, een precies. beetje het verhaal. Ja, ja maar dat merk je ook als je met in debat gaat met ze. Hè. Het maakt niet uit of PvdA of GroenLinks of een andere linkse partij is. Ze komen altijd met de zwakkere, wat vaak nog de uitzondering is. We hebben 99% die wel goed functioneert. Dan kom je net met die ene procent die niet goed functioneert, hè, weet je wel. Ja, ze moeten altijd, een, ze hebben die zwakkeren gewoon nodig. En daarom zie je ook dat zo'n regeling als de bijstand, dat was ooit bedoeld voor maximaal, ja, ik dacht 50.000 mensen of zo. En dat is enorm opgelopen. Dus het is niet zo dat die bijstand geholpen heeft de armoede te bestrijden, maar er is enorm veel armoede bijgekomen. Omdat het, ja, dat levert ook weer een hele hoop mensen baantjes op. En... Ja, nou ja, laten we eens even kijken naar zo'n PvdA, weet je. De gevolgen van de wet werk en zekerheid. Komt van een PvdA, mannetje. Uh, ja, ja. Ik dacht wel, ja. En, uh, ja dat is, je hoort er veel ondernemers over klagen. dat Die, uh, ja, die naam is ook al zo, zo eng. Werk en zekerheid. <lacht> uh, dat geeft al aan dat, uh, dat het geen werken geen zekerheid oplevert. <lacht> nee, precies. Tegenovergestelde. <lacht> <lacht> Want ja, wat er gebeurt dat eh, rechters zijn veel kritischer... ontslagaanvragen gaan toetsen. Dus het is heel moeilijk, dat hoor je ook van ondernemers... om mensen te ontslaan. Je moet een heel dossier gaan aanhouden... van uh, en, uh, zoveel waarschuwingen. en <coughs> Je komt er eigenlijk niet meer vanaf. En dat betekent natuurlijk... Dat, je ook, dat ze dan ook liever mensen niet gaan aannemen. Want waarom zou je iemand dan... een vast contract aanbieden... Als je, er, als je ze niet meer kan ontslaan? Dan is het natuurlijk weer goed voor de uitzendbureaus. Want dan gaan mensen maar via uitzendbureau inhuren... Want dan uh, lopen ze dat risico niet zo. Betalen ze wel meer, maar dan ja, zitten ze in ieder geval niet uh, voor eeuwig aan iemand vast. Dus het levert minder zekerheid op, want je krijgt geen vaste baan meer, omdat uh, ontslag zo moeilijk is gemaakt. Ja, uh. ja, nou ja klopt. Ja, dat zeiden we eigenlijk al van tevoren al. Hè? Volgens mij hebben we nog in deze uitzending uh, de komst van die wet uh, gevierd. Ja. Ja. <laughs> met, met, met, met, toen werd er al voorspeld, oh, dit is hartstikke goed voor uitzendbureaus. Ja. Dus, uh... ja, je vraagt je dan ook altijd af of die dat dan nog een beetje in de hand gewerkt hebben, maar... ja, ja, volgens mij werd dat toen ook inderdaad <laughs> gesuggereerd in de huizen. van oh, je heeft vast uh, Randstad voor gelobbyd ofzo. <laughs> ja. Ja banken die zijn natuurlijk weer de dupe van, want als mensen geen vaste banen hebben en je moet allemaal via een uitzendbureau werken, dan nou een bank die geeft pas een hypotheek als iemand een vaste baan heeft, maar als iedereen via een uitzendbureau wordt ingehuurd, omdat niemand meer uh, iemand in vaste dienst durft te nemen, ja dan is het weer moeilijker om een hypotheek te, te krijgen. Ja, uh. Dus misschien dat de banken dan weer gaan lobbyen, dat de uh, overheid daarvoor garant gaat staan of zo en dat die mensen ook een kans krijgen en, <kijf> nou ja. Nee, ik snap ja. nou ja goed, we gaan nou even naar het uh, volgende bericht toe. Ja, dat, dat, dat is zijn even een paar berichten bij elkaar... en die vallen allemaal onder de noemer... Romania-manipulatie... Want ja, Peter, jij uh, vrijwel iedere uitzending dat je erbij komt... heb je weer wat gevonden, hè? Ja, ik vind het psychologisch wel werken. Ik denk dat veel mensen ergens onderhuids en onbewust... wel beseffen dat ze uitgebuit worden. Maar als je dat tegen ze zegt en je, je spelt dat uit... dan schrikken ze daar heel erg voor terug. Nee, ik, ben, uh, ik, ben hier, ik, ik pluk vrijwillig katoen op deze plantage. Ja, ja, ja, ja. Uh, maar uh, er moet toch een bliksemafleider zijn... om dat gevoel weg te werken, zeg maar. Want uh, ja, de, je, hebt, je weet dat er ergens uitgebuit wordt... maar uh, en dan komt er zo'n bericht in het nieuws: Polen in Nederland nog altijd uitgebuit. Dan denk ik, ja, die mensen die zeiden sowieso komen die hier vrijwillig naartoe omdat ze hier meer kunnen verdienen. En ik denk dat dat uh, als, je, als je dat moet lezen als Nederlander... Maar dat je, is het de bedoeling dat je denkt van... ah, daar is de uitbuiting. Ik wist wel dat er ergens uitbuiting was, maar daar zit hij dus. En dan ondertussen maak je gewoon weer... 80% van je inkomen over naar de overheid. Uh. Nou, ik denk dat het, dit is weer reclame. Hè? Wat, het niet, wat het is, hè? wat zeg maar uh, de zwakke plek... wat zeg maar sterke plek en de sterke plek als zwakke plek weggewerkt. Okay. Dus wat, wat hier eigenlijk staat is dat uh, Nederlanders worden uitgebuit, waardoor... Polen, hè? waardoor Polen eigenlijk met veel slechtere voorwaarden toch nog vrijwillig aan het werk gaan kunnen, ook. Nee, dat snap ik niet. helemaal. Het artikel zegt dat Polen worden uitgebuit in Nederland. Ja, en dan zie je een aantal Polen. De foto erbij moet je ook. Uh, de foto erbij. Het artikel. Kruipend in is de het, modder. Kruipend in de modder, ja, ongeveer. <laughs> dat is de vorige. <laughs> ja, het regent. Het is vies weer en ja, zo. Nee, met de, de werkelijkheid is dat <laughs> Nederlanders worden uitgebuit. En Doordat Nederlanders worden uitgebuit kan er oneerlijke concurrentie plaatsvinden door Polen. Polen zijn het probleem. Dus daar, daar zo wordt het omgedraaid. De Nederlander wordt uitgebuit. Maar ja, om die goed en effectief te kunnen blijven uitbuiten moet het niet zo zijn dat opeens die Polen dat werk gaan doen. Het is de bedoeling dat de Nederlanders dat werk gaan doen... ...omdat Nederlanders effectief worden uitgebuit. Dat okay. is de doel van de macht hebben. Of zeg ik iets raars? Ik snap het helemaal ja, het niet. Het kwartje begint denk... te vallen, ja. Het kwartje begint nee, kijk, te vallen. Als Polen gevelen, hier worden uitge... Kijk, wat jij zei. De, de Polen werken hier vrijwillig. Ja. Dus wat daaruit concludeer je... ...dat Polen, die Polen voelen zichzelf niet uitgebuit. Ja. Dus die en moeten weg. Ook. En daarom komt dit berekenen. Maar de macht, de macht hebben kijk. is ...voor Nederlanders, ja. ja dat zodat dat de ik. Nederlanders straks daar in de modder... Juist. We misschien iets beter salaris... Hebben. De machthebber kijkt er anders naar. De machthebber ja. kijkt, wat is voor mij... Oh, ik... He, de Nederlanders, die moeten dat werk doen. Oh. En die Polen zijn vervelende concurrenten. Ik buiten de Nederlander uit. Misschien, misschien hebben ze een onderzoekje gedaan... en kwamen ze ik erachter misschien. dat de er Polen niet vatbaar waren... voor socialisme en, en hm. dat soort dingen... <laughs> die, die hebben er al 70 jaar onder moeten bukken, dus die denken van, uh, ja fuck, uh, socialisme trapt er niet meer in, dus die denken, oh fuck, Polen moeten weg. Ons ja, ik, ik, ik verder. De Nederlandse overheid in ieder geval wil dat Nederlanders dat gaan doen. Dat maakt ze niet uit of dat naar nou de ja, Polen op naar ja. Nederlands gedaan wordt, denk ik. Nou, ja, wie vangt de belasting over? Nou, ja, ik denk als die hier werken. Ja, dat hangt een beetje vanaf. Als het heel kort is, dan, dan vangt de Polo. De dus voor de, de Poolse de COO. Dus dan, dan, dan ja, Nederland verdient er niks aan. Ja, als het onder een half jaar is, dan uh, zou dat kunnen. Ja. Ja, ja dan. dan uh... Dan willen ze hier waarschijnlijk vanaf, ja. Zodat ze een de bepaalde groep Nederlanders daarvoor kunnen uitbuiten. Zeg maar. Hetzelfde. Ja, precies. Ja, ja, ik snap je, Klaas. En dat is Er wordt altijd. De, de werkelijkheid wordt altijd omgedraaid. Hè? Ja, dat Zoals is van, uh, ja, als M&M's als zegt van het, uh, het smelt niet in je hand, ja, dan krijg je er hele vieze vingers van. En dat is dit ook. De, de, de Nederlanders worden uitgebuit. Natuurlijk worden de Nederlanders uitgebuit, ja. Maar ik denk dat, dat er ook iets gedaan moet worden om uh, een verklaring te geven. Zeg maar. Net zoals als er tegen Nederlanders die worden uitgebuit en dan wordt er gezegd, ja, weet je wat, er zijn een grote kapitalisten die buiten je uit, zeg maar. En dat mensen krijgen dan een aha erlevenis Die denken van, oh ja, inderdaad, ook dat is het dus. Die zijn het dus die mij uitbuiten. Zeg maar. En dan ja. gaan ze op de kapitalisten lopen schelden. En dat is een bliksemafleider. Zeg maar. en, de, ja. en ik denk dat voor een gedeelte dit ook een bliksemafleider is. Uh, men wijst een uitgebuitene aan en dan... Oké, okay, daar, daar zit het hem dus. Ja, terwijl als je kijkt naar ieder product wat je koopt, dan zit dan wel de btw van 16%, dat is dan 19% zijn inmiddels. Uh, 1% ongeveer gaat naar, uh, nog minder dan 1% gaat uh, verdwijnen in de zakken van de directeur. Het is gewoon 19% van dat product wat al uh, in de zak van de overheid verdwijnt. Ja. En dan zit er nog de verborgen kosten van allerlei belastingen en dat soort dingen. Je ja, hoeft nog de prijs te uh, bepalen van het product. Dus, uh, het grootste gedeelte eigenlijk is, uh, is de ja, overheid. Bij benzine ook, als je kijkt. Uh, of ja, de met accijns de prijzen, is nogal. Als je het opgebouwd ja. dan, dan is bijna niks. Is, je, je auto rijdt bijna pure belasting. Het is echt een, ja, dus een ja. perpetuum mobile. Ja, ik heb het wel een keer uitgerekend toen met, uh, met, met, met een bier: dat 75% uh, gaat uh, naar de schatkist of zo. Mm. Ja. Ja, als je het in, in een kroegje drinkt? Ja, uh, uh, in de kroeg. Ja. En de kroegeigenaar heeft niks over zijn eigen kroeg te zeggen. Dus, uh, Heel weinig, ja. ja. Ja, ja dat, dat stukje wat hij zelf te zeggen heeft, dat is eigenlijk vaak ook nog de zeggenschap van de brouwerij. Ja, uh, nee, maar hij mag ook niet eens zelf bepalen wanneer hij uh, de kroeg sluit. Uh, soms zit wel eens de rolluiken dicht en dan mag je uh, nog even verder uh, drinken. Ja, precies. Maar uh, dat is dan het enige wat hij zelf te zeggen heeft en dat is dan illegaal. <laughs> ja, precies. Ja. Dus ja, inderdaad, de grote uitbuiters natuurlijk uh, de overheid. Maar je had nog meer dingen gevonden, hè? Want er is nog meer uitbuiting. <laughs> ja, Langs zo. de weg. Ja, op de weg zelfs. Oeh, <laughs> op de weg worden ook mensen uitgebuit. Hè? Maar dan denk, zullen veel mensen denken... Ja, inderdaad. Uh, de auto <laughs> Ja, ik heb ook het idee dat... Hiernaast uh, is weer zo geflitst. En uh, ja, volgens mij wordt ik... Uh, word er. Nee, maar hier wordt dan... De FNV die vindt de uitbuiting bij de wegenaanleg. En dan oh. ze, zijn ze in de uh, provincie Friesland. En dan gaan ze mensen hun loonstrookje... Die daar een weg... De mensen die daar een weg aan het aanleggen zijn... die gaan ze hun loosdrukje controleren. En uit onze inventarisatie komt naar voren... dat zij structureel worden onderbetaald... zegt bestuurder Margarete Pasman. Dus uh, <coughs> ja, die mensen zijn ook vrijwillig. Dus zou je zeggen, dan worden ze niet uitgebuit. We hebben dus over Poolse uh, chauffeurs? <laughs> ja, het is natuurlijk weer... uitzendbureaus worden hier... de, de FNV heeft altijd iets tegen ZZP'ers... en uitzendbureaus, omdat zij willen... Uh, mensen in, een, in de FVV als FVV lid hebben en dan, dan moeten ze een vaste baan hebben. Wat uh -uh. toch nee. Meili Vos en uh, die het voor de uitzendkrachten opnam, of uh, wilde nog steeds niet uh, vlotten? Uh, ja, dat heb ik even gemist. Uh, nou, had een, uh, Meili had zo'n uh, van de PVDA die had zo'n uh, vakbond voor uitzendkrachten. Uh, Oké, okay, ja, ja, als je daar weer een vakbond voor hebt, dan. Uh die wel, maar ja, dan Geen enkele uitzendkracht heeft ervan gehoord, maar goed. <laughs> <laughs> Misschien dat, die, dat ze gaan proberen die ZZP'ers ook nog in een vakbond te, te krijgen. Uh... <laughs> ja. Kunnen ze gaan staken. We hebben een meer salaris. Ons uitgebuit door ja. Ja, de FNV. Ja, 20% van je salaris gaat naar vakbondcontributies. Ja, de... Niet eerlijk. Maar pas op dat je niet uitgebuit wordt door de smeren ja, uh... Nee, Maar goed, maar je had nog meer gevonden. Hè? Uh, de natste juni ooit. Ja, we worden uitgebuit door het klimaat. Ja, dit is een beetje een andere vorm, maar het is wel, wel een interessante versie. Het, het valt mij op dat de laatste tijd heel veel van die weerrecords voorbij komen zetten. En het doel daarvan is natuurlijk om aan te tonen dat er klimaatarmageddon dreigt en dat er maatregelen nodig zijn. En uh, ja, dat, dat, uh, daar moeten offers gebracht worden natuurlijk. En ja, ja. die offers mogen door de burger gebracht worden. Uh, uh, maar maar die, die recordjes die dan naar voren gebracht worden, die zijn heel kunstmatig. Hè? Want dit is de natste juni ooit gemeten in het zuidoosten van Nederland. Nederland. Dus dan heb je een stukje van Nederland waar de natste juni ooit geweten is? Er zitten ja. een heleboel voorwaarden in, en zo kan je enorm veel uh, records creëren op die manier. En dat, is, dat wordt wel uh, genoemd de uh, Conjugation Fallacy. Daar hebben twee economen, uh, Daniel Kanneman en, en nog wat Tversky, die hebben een boek geschreven, Thinking Fast and Slow. En ja, dat gaat daar over. Uh, on onder andere over de, de denkfouten... die je maakt. Want als jij hoort van... het ja, is een unieke gebeurtenis... want uh, dit is Pietje Puk... die slaat een home run... De, en het is nog nooit eerder gebeurd... bij een juni, eh, of in, in juni... bij een uitwedstrijd... op een donderdag... Uh, op een oneven uh, datum... eindigend uh, in een maand eindigend... op de uh, letters ER of zo. Uh... Dan denk je van... nou, dat is inderdaad heel uniek... want er zit een hele bevoorbaarde aan vast. Hè? Maar... Maar dat is juist niet uniek, zeg maar. Want nee. je kan, als er iets gebeurd is... en je gaat dan gewoon een heleboel random voorwaarden erbij halen... van, nou, wat is nou de kans dat een ongeluk gebeurt... net op het moment, op de weg... dat een auto voorbij rijdt met het nummerbord ZH23XP. Ja, als je dat van tevoren voorspelt... dan is het heel klein, inderdaad. Maar als het al gebeurd is, het ongeluk... en je noemt dan dat nummerbord erbij... dan voegt dat niks toe, zeg maar. Terwijl het nee. lijkt alsof het dan een heel speciaal uh, situatie wordt. En zo lijken deze weerrecords, die lijken ook allemaal heel bijzonder... Ja she's dat noemen ze overwinningzoekers, zeg maar. Mensen, mensen die, die, die hebben verloren, maar die gaan dan heel erg lang zoeken. Zodat ze toch nog uh, allerlei condities kunnen vinden, waardoor ze kunnen zeggen... ...ja, maar ik heb toch gewonnen onder die en die en die condities, zeg maar. Ja, ja ik was al eens een keer in Egypte. Toen reden we langs, uh, met z'n tourbus langs een toren. Toen zei, dat is de hoogste toren in de wereld. Die staat in Egypte. En ik kijk, kijk ze denken, nou, dit is helemaal niet, niet zo hoge toren. En ik zeg ook, dit is toch niet zo hoog toren. Ja, maar het is de hoogste toren die vanuit in, uit één stuk beton is gemaakt ja wat is dat nou voor rare voorwaarden dat is een heel klein torentje maar ja, lekker... ik zeg maar, mijn huis is zeg maar het, het grootste huis waar ik muurtjes in heb gemetseld ja, ter wereld ja, ter wereld ooit met hele universum ja. Ja. je het ook heel gek maken opeens als je dat soort voorwaarden gaat stellen ja. Ja, geweldig ja. nou, ja. sportverslaggevers doen dat ook veel want ik moet continu het gevoel geven dat het een unieke situatie is. Dus die halen er ja. een heleboel dingen bij. En dan gaan in de statistiek zitten graven. En dan ja dan lijkt het ja. inderdaad of je continu getuige bent van wereldschokkende feiten. Uh, uh. Ja, eigenlijk uh, de, de gebeuren er continu hele bijzondere dingen. Ja, elke elk evengebeurdenis is uniek natuurlijk. Heb uh, je als... wel eens uh, Terry Pratchett gelezen of niet? Nee. Terry Pratchett, nee. Discworld. Nou goed, dat is een uh, fantasy. Uh, het is komisch. Uh, en dat gaat dan over de Discworld. Dat is dan een uh, platte aarde. Die wordt dan gesteund op uh, vier olie en die staan dan op een schildpad. <laughs> en, <Dat laughs> en die schildpad... je. Ja ja. <laughs> ja, ja, ja. En uh, dan, dat zo begint het dan. En dan staat er altijd aan het begin van elk verhaal: dat dan dan dat uh, wetenschappers hebben uitgerekend dat de kans dat dit kan bestaan 1 op de miljoen is. En dan staat eronder maar tovenaars hebben uitgerekend dat kansen van 1 op de miljoen 9 van de 10 keer voorkomen ja. daar doet dit me ook een beetje aan denken ja. ja als je het op die manier gaat stellen dan zit dan elke dag zit vol met allemaal 1 op de miljoen momenten ja. Ja. ja maar dat is ook een beetje als een, een steen zoals hij is uh, ja het is vrijwel onmogelijk dat hij precies zo is zoals hij is hè. er zijn zoveel atomen, zoveel stukjes dat hij anders had kunnen zijn Het is een unieke steen ook maar, het feit dat er allemaal unieke stenen zijn, is ook weer iets wat 100% vaststaat. Het, ja. is, het, ja. uh. Maar wat, hoe noemde je dat? De fallacy? De Conju uh, conjugation fallacy. Dus als okay. je er. Een uh, conjunct conjunction fallacy. We een conjunction, ja, ik, inderdaad, ja. samentrekking van meerdere dingen. En voor je gevoel is het dan steeds specialer, maar in werkelijkheid is het steeds minder speciaal. Ja, ja, een kopje media manipulatie kunnen we nog wel. Uh, eigenlijk geen bruggetje meer te maken naar de Brexit. Hè? <laughs> Ja, ja ik... dat zat er vol mee. Ja, ik had, ik had gewoon één uh, dag, had ik. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berichtjes uit de telegraaf. Dat is gewoon één dag. Dat was nog voordat de, de referendum was. Lees jij de telegraaf? Nou, ik lees het af en toe voor berichten voor deze, deze ja, uitzending. Ik, ja, ja. Ja, ja. Dus ik lees, lees al, die, al die rommel voor deze uitzending. Ja. Je hebt er heel wat van. Ja. De beerput van de media. Dus ik heb dat even uitgeknipt. En dan staat dit bovenste was Britten. Daar is het gat van de deur. Dus één artikel. En dan het volgende artikel. Brexit kost Jaguar Land Rover miljard pols. Dan Cameron, toekomstige generaties gebukt onder brexit. Duits, Duitse beleggers vrezen brexit niet. Maar uh, dat is eigenlijk ook een negatief, uh, want dan heb je vrees met brexit bij elkaar al. Dus, uh, dan, Germans eat dat, babies. Uh. Nou, je hebt altijd het effect dat mensen niet niet horen. Hè? Het wordt niet. Dus als je bijvoorbeeld, uh, je, zegt in, je zit bij een piloot in een vliegtuig en je zegt de rechtermotor staat niet in brand. Dan horen mensen het woord niet niet. Uh, ze okay, dus horen dat alleen maar mo motorbrand. Uh, Wat, help? <laughs> Paniek. <laughs> en dat is ook, Duitse beleggers vrezen brexit niet. Uh, ja, niet valt gewoon weg. Bekend verschijnsel. En dan uh, Franse topmannen omarmen Bremain. Daar brexit barones loopt over naar EU kamp. Dus dan hebben ze, ze, ze worden verlaten zeg maar. Ze worden in de steek gelaten. Het kalft af, de steun. En die andere is, uh, laatste is uh, Polman. Geen brexit, beter voor iedereen. Zo gek gaat, he gaat het de hele tijd door en nog steeds, het is het nog steeds niet opgehouden. Ook als je, als je vandaag weer kijkt, dan uh, krijg je weer een hele, hele lijst van dat soort dingen. Ja, dan vinden ze het raar dat oudjes dan nog steeds uh, de nexus steunen. Want ja, die zijn, die zijn deze, die, die hebben dat op een gegeven moment door. En volgens mij kom je op een bepaalde leeftijd, kom je er gewoon achter. We ah, ja, worden eten voor de gek gehouden, weet je wel. Ja, ik denk dat het dat, dat zijn, zijn impact aan het verliezen is. De, ja. de, dit soort angstsaaierij. Ik denk overigens nog wel dat dingen als terrorisme, terroristische aanslagen zo, dat die nog wel effect hebben. Maar dat, dat zou me ook niet verbazen dat, dat op een gegeven moment ook ophoudt. Dat mensen uh. ook iets denken van nou ja, ja, statistisch loop ik er toch geen enkele kans op. En uh, het zal maar een tijd wel duren. Uh, ja, ik kan nog herinneren, mijn oude uh, mijn oma die dan. Uh... Zei van, oh, toen ik jong was, zeiden ze dat de Duitse baby's aten. Ik ben er ja. nog nooit eentje tegengekomen, hoor. Ze <laughs> zitten wel allemaal worsten. Maar, <laughs> ja, rond oorlogstijd en, en de aanloop naar oorlogen toe worden altijd enorme stomme verhalen opgehangen over de tegenstander, over hoe breed hij wel niet is, over hoe... ...dom die wel niet is over hoe eh, racistisch en xenofobisch en... Uh, zeg maar wat we nu al mogen over de Russen horen. Ja, inderdaad. Uh, de hadden ja, de homo's en uh, de pussy riot en uh, ja, met de sochi spelen ...waar ze honden aan het doodmaken voor de sochi spelen En ja, dat ene, ene negatieve verhaal na het andere, zeg maar. En dan is natuurlijk ook nog machtsmisbruik uh, op het internet, hè? Ja, dat is ook weer zo'n verhaal. Internet, ga, internet gaat ten onder aan machtsmisbruik. En ik denk, ja, dat is ook weer zo'n bericht... Want een hoop mensen hebben wel door... ...van, hé, uh, hey, er, wordt, er wordt aan mijn internet gespoten gezaagd, zeg maar. <laughs> er zit, zit iemand uh, aan te zagen. Maar... Ja, nou, dus zit iemand koekjes te verzamelen. <lacht> koekjes, ja. Daar komt het door. Het ja. cookie Er is een, er is een cookie monster. <lacht> en dat, dat, daar begon het al mee, hè, met die cookieswet. En dan krijg je die netneutraliteit. Dat is ook zo'n uh, vreselijk verhaal. Maar nou, zeggen ze ja, uh, er zit machtsmisbruik aan het internet. En wie, waar hebben ze het dan over? Over bedrijven als Facebook en Google. Die geld verdienen. Oh. Ja, manipulatie en winstbejag van grote bedrijven als Facebook en ja, Google. Dat dan... nog de benen enkel in ruil voor het mensen zijn producten gebruiken, al nog meer gratis diensten willen aanbieden, toch? Yeah. Vaak. Ja, zoiets. Ja, het is natuurlijk algoritmes en. Zitten ze je mee in kaart te brengen en het is, het is juist weer een, het weghalen van het gevaar bij, waar het gevaar echt zit. Zeg maar. je, je overheid zit je natuurlijk helemaal af te luisteren en dat, die hebben een geweldmonopolie en die buiten je uit. En die houden in de gaten of jij niet te veel geld hebt op het internet uitgegeven of meer dan je, dan je zou hebben verdiend en die willen de elf, of dat je geen anti-overheid ideeën hebt zeg maar dat kunnen ze ook in de gaten houden maar daar wordt hier niet de macht op of de aandacht op gevechten. De aandacht gaat gelijk naar winst, kapitalisten, Facebook, Google en dan is een afleider, een afleidingsmanoeuvre gewoon volgens mij. Nee nee nee, want het berichtje dat berichting van het berichting nog verder er moest een uh, uh, internet over uitkomen. <laughs> ja, dat krijg je dan ook nog inderdaad. Ja. <laughs> er zitten dan uh, zogenaamde knappe koppen in dat uh, clubje. Ja, de regeringen, bedrijven en techgemeenschap moeten daarom afspreken wel welke infrastructuur nooit doelwit van een digitale aanval mag zijn. Zich ah. ja. hard maken voor netneutraliteit. algoritmes. Het... Netneutraliteit, maar dat was toch iets van de grote bedrijven? Toen ik dat las, toen dacht ik: zeg maar, dacht echt, wat, wat staat daar nou? Zeg, zeg maar, je mag bijvoorbeeld niet stelen, maar zij gaan dan zeggen: van hier mag je echt niet stelen. Ja, ja, ja. ja. Of van je, ja, je mag, niemand mag stelen, maar in dit gebiedje. Je mag zeker niet in het gemeentehuis stelen. Ja, ja. ja. Zo, bizarre. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik weet niet, misschien lees ik het maar zo kwam het op mij over. Ja, dat staat er oh, wel. Ja, en die mensen dat nou serieus, ja. die manier, ja, kijk, het, in mijn ogen is het doel heel simpel, er is nog niet genoeg controle door onze traditionele machthebbers over internet. Dus ja. ze wensen gewoon meer controle. En ze hebben al wel heel veel macht, ze kunnen heel veel maken, en de meeste mensen kunnen ze gewoon uh, doen met hun computer en netwerk wat ze willen, maar ja, ze hebben op zich nog niet genoeg macht. En ze Zullen dus we eigenlijk nog meer sturing eraan hebben? Want het is op zich. Wij kunnen nu dit programma maken via Skype. We kunnen het uh, uploaden en uitsturen. Dus dat is allemaal. Uh, Fout. Ja, het is allemaal. Dus dat willen ze misschien wel anders. Onwenselijk. Ja. Uh. Maar er staat hier ook. Het is de Global Commission on Internet Governance. Die bepleit dat. Dus dat is wel weer zo'n molocht. En die willen zorgen dat bepaalde spionagetechnologie niet geëxporteerd wordt. So er is al spionagetechnologie. Maar mm -hmm. willen, die, die, die, die hebben ze zelf namelijk. Ja, want wie, <laughs> ze, wie, wie... ze willen niet dat hij geëxporteerd wordt, maar ja. dat hij bij andere overheden terecht. Maar wie zit er in het clubje? Ik, ik lees hier een Michael. Uh, Cherto, uh, ja, Michael Chertoff. Oh ja, dat is ook nog zo erg. Dus. Ja, je, noemt even, je hebt het over dat die uh, spionage technologieën niet uh, geëxperteerd mogen worden. Maar ja, dit is een oud-minister uh, van binnenlandse zaken en brein achter de omstreden Amerikaanse Patriot Act. Ja. Oh, wow. ja, en hij heeft natuurlijk, eerst heeft hij die Patriot Act in het leven geroepen, maar daarna ja. is hij gaan werken bij het uh, bij bedrijf uh, voor Die die scanners maken, zeg maar, die overal op vliegvelden moeten. Daar is hij door aangenomen. Ja, ja, ja. Maar het lijstje gaat nog verder. We hebben David. Uh, ja, oud-Zweeds premier. Maar uh, oh, dit is de voormalige de hoofd van de Britse Intelligence. Ja, uh, inderdaad. <laughs> de hoofd van de Britse Intelligence <laughs> En, dan en dan heb we hebben we nog Joseph Nijé, oud-directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingenraad. In in <laughs> Dat is allemaal heel goed. En D66-urlop parlementariër Marietje Schaken. <laughs> Die <hums> mag onder tafel zitten en al de jongens ja, Het is helemaal vol met shills eigenlijk. De hele commissie zit vol met overheid shills. En die gaan zeggen, die zeggen ja, er zijn grote bedrijven zoals Facebook en Google. en Die, ja. die, die zijn op winst bij en, uh, en, ja. Ja, Maar dat we... werkt al goed. Ik, ik, ik, ik sprak laatst ook iemand die had het dan over uh, hoe vervelend Google dan was. En, um, oh ja, wat heeft hij gedaan dan? Nou, dat was de grote grap. Toen ging ik dus even kijken wat het over ging, want er zaten allemaal dingen. Maar die gebruikte dus Chrome. Maar uh, dat is van Google. Maar die had gewoon heel, veel, heel vaak gewoon niet op nee geklikt. Dus die had van heel veel bedrijven had die allemaal taakbalkjes en zo. Oh. In zijn browser. <laughs> ja, ik wel zeggen dat het... Dat uh, <laughs> is allemaal de schuld van Google. Dat het allemaal zo traag wordt en dat Google uh, waarschijnlijk allemaal van je eigen geef zit te neusen. Ik zei, nou nee, nee als je gewoon nog... Nu nog steeds, als je naar de website gewoon van Google gaat, nou dan is die gewoon heel clean. Hij is supersnel en, hij, en wat advertentie is, dat vermelden ze ook gewoon als advertentie. Ja, het is nog steeds, het zeggen gewoon uh, van uh, deze resultaten zijn advertentie en deze resultaten zijn gewoon gevonden resultaten. Dus Eigenlijk is het een hele goede dienst. Een heel goed bedrijf. En je krijgt het allemaal in ruil voor een heel klein beetje gegevens. En je hoeft ze eigenlijk helemaal niks te geven, toch? Nee, je kan het ook helemaal uitschakelen. Maar heel veel mensen vinden het angstig. En die vinden het idee dat Facebook of Google dingen van jou weet. vinden ze heel veel. Terwijl de inlichtingendiensten die, weten al lang wat jij op internet. Dat vinden ze heel beklemmend. Maar dat zeg maar elke Nederlander ongeveer 300 euro per maand aan het onderwijssysteem moet bijdragen. He, ongeacht of je kinderen hebt. Eh, en wat je zelf hebt gestudeerd. in ruil voor. Uh, ja, wat eigenlijk in sommige gevallen. neerkomt op gewoon pure indoctrinatie. He, met dat, heb je het HAVO-artikel gezien over de PVV? Nee, nee, nee. <laughs> Mochten kinderen uitzoeken. <laughs> waarom het PVV. Uh, op een bepaalde andere politieke stroming leek. aan de hand van uh, wat teksten. Nou, dat is, uh, dat is op zich wel een <laughs> beetje tendentieus natuurlijk. Uh, <laughs> op zich, nee. het, het kan best wel waar zijn. De, die, he, zeg maar de olifant in de kamer. Ja. die wordt niet gezien. Zo ja, dat ik is altijd. Nee, van, uh. Ik heb helemaal geen moeite met Google. Uh, en wat de grootste grap was nog... dat die persoon die had het zelf al goed gedaan. Die, ik zei van oké, okay, dus jij wil dat niet met Google doen... maar hoe ga je dat dan oplossen? Die zei, ja ik, tegenwoordig gebruik ik Bing. <laughs> <laughs> ik zei nou, dat is nou precies hoe het gaat... als je zelf kan kiezen. Zo van, ik vertrouw Google niet. En dan ga je gewoon Bing gebruiken. En dat kan ook. En dan komt... Er, of dug, ja. Dug, go. Ja, ja, of, en dan... <laughs> En als je dat doet, komt er ook niet een agent om je op te pakken en op te sluiten van Google. Het <laughs> mag gewoon. Ja, ja. Dus ja ik, ja, ik vond het wel komisch. Ik, ik heb trouwens, hier zijn nog vijf aanbevelingen. Die staan helemaal onderaan op die pagina. Wat zijn de vijf belangrijkste aanbevelingen van deze commissie? Ze noemen zichzelf al een commissie. Uh, regeringen moeten een internationaal akkoord sluiten over welke infrastructuur nooit het doelwit mag zijn voor een digitale aanval. Dit kan bijvoorbeeld uh, DigiD zijn, het systeem waarmee de Nederlandse overheid iemand zijn identiteit uh, controleren, of een grote uh, telecomprovider zoals Belgacom. Dat tot 2013 werd uh, ge gehackt oh, door uh, Britse spionnen. Ja. Nou, en nummer twee nog. Regeringen mogen bedrijven niet dwingen om technische uh, achterdeuren in systemen te installeren. om ja, toegang vindt... te krijgen tot gegevens. Ja, het verhaal van Apple, hè? Ja, ik uh, denk dat ze dat wel. Zal... Want waarom doen ze dat? Dat vroeg ik me af. Want dit is ja. eigenlijk ja. wat je zou willen zien. Dit is een regel waar je hè, op zich niks mis mee is, toch? Nee, nee, nee. En, ja, maar, waarom, waarom, ik maar de rest een bij cadeau. Want dit is nog een ja, nummer 1 en, en 2. Waarom, We goed, hebben nog nummer 3 waarom 4, 4, die 5, knieval? Is dat een knieval omdat, ze, hè, omdat het hek uh, toch al van de dam is? Ja, ik dacht, ik dacht geeft, erover. Je, maar je moet, dan moet dan even kijken hoe, andere op, dingen voor terug. hoe het opgebouwd is. Want, uh, okay. We, vaar, nummer 3. Steeds vaker bepalen algoritmes zoals bij online winkels als Amazon... ...wat we te zien krijgen ja? uh, online... ...welke keuzes we kunnen maken... ...en ja. welke aanbiedingen we krijgen. En om discriminatie, censuur en ongewenste uh, profiling te vermijden... ...moeten we de gevolgen van algoritmes kunnen controleren. Jo, jo, jo, je hebt het al, het woord discriminatie komt er al voor. Uh, Vier regeringen mogen de uh, rechtsstaat uh, niet... Om zeilen door privébedrijven te dwingen uh, om online stukken tekst te verwijderen zonder uh, onafhankelijke controle. Uh, Wie controle? Hè? Uh, ja, maar zonder, maar je moet kijken, er staat zonder, onafhankelijk, uh, of zon, zonder onafhankelijke controle. Dus zij, nee, het afhankelijke zij, controle. Dus, ja, de ja, controle ja. is wel goed, maar er moet een, uh, een andere controle komen. Afhankelijke controle. Ja, ja, er moet, er moet een, een, een overheid komt daar natuurlijk. Die is daar de, de arbiter, zeg maar. De onafhankelijke arbiter aan. We hebben nog nummer vijf. Uh, producten en verkopers van ICT moeten aansprakelijk gehouden worden voor de kwaliteit van de technologie die ze produceren. Oh jongens, daar heb je het alweer. Ja, want de kwaliteit die de markt wil is natuurlijk anders dan de kwaliteit die die controleorganen eisen. Dus dan kan je hebben dat, dat iemand een fantastisch product heeft, maar ja, de overheid vindt het geen fantastisch product. Dan worden diegene daarvoor verantwoordelijk gehouden. Ja, die controle is heel sneaky, want dat hebben ze natuurlijk ook gedaan met, uh, via die... Uh die packet inspection, bij dat net neutrality... Uh -huh. er wordt er zegt, nou, je moet, ze moeten alle diensten gelijk, gelijke snelheid aanbieden of zo. Ze mogen niet de ene dienst sneller dan de andere aanbieden. Dus je mag niet Netflix sneller aanbieden dan uh, ja, een of andere kleine website. En daar maakte de piratenpartij zich ook zo hard voor. Maar de enige manier... Waarop de overheid kan beoordelen. Of een bedrijf zich aan die wet houdt. Een internetprovider. Dat is om die packet inspection te doen. Dus die moeten kijken. Welke pakketjes er over die lijn gaan. Om te kunnen beoordelen. Of die provider zich daaraan houdt. En dat is ook met deze kwaliteit zo. Kwaliteitscontrole. Om dat te kunnen controleren. Moeten ze die data kunnen lezen. Zeg maar. Ja precies. En daar hadden ze uiteindelijk. Om, zegt, ja, ja, nou, we hebben nou aangezegd met die eerste wet. Uh, dat we de kwaliteit moeten controleren. En uh, moeten controleren of de datasnelheden allemaal gelijk zijn, dan moeten we ook de mogelijkheid hebben om dat te doen. En daarvoor moet alle encryptie eraf. Ja, ja. en er zitten natuurlijk allemaal mensen uit de intelligence wereld in, dat, in die commissie. Dus ja, ja, ja dan dat is heel raar de, wat, wat het doel is. We komen bij stap 2 terug van uh, ja. Ja, wat uh, uh, uh, er net al uh, aangehaald werd. Van waarom zit er nog één goed punt bij, zeg maar. De regeringen die niet dwingen om technische achterdeuren in systemen te installeren. De regeringen mogen bedrijven niet dwingen dat te doen. Maar de, ik las hier een eerder stuk over de, de, een opzetter die dan van dit hele verhaal... Tim Berners-Lee, die wordt hier genoemd als de, de bedenker van het internet. Dat, daar stel ik al rode vraagtekens bij. Of uh, <laughs> ik heb er nog nooit van gehoord, namelijk van iemand. Maar. maar er staat, dat ze waren verbaasd dat ze zo ver waren gekomen en dit soort mensen uh, erbij kwamen. Heb ik, dat het zo ver gekomen was en dat deze me de de dergelijke mensen erbij kwamen, zoals een Michael Thertof. Uh, en ik denk dat die gewoon bij de neus genomen wordt, die zitten er dan gewoon bij voor de geloofwaardigheid en voor de rest is het gewoon helemaal overgenomen. Oh ja hier staat het, uh, ook was ze verrast dat door de bijdrage van Michael Chertoff en David Omand afkomstig uit de Amerikaanse en Britse inlichtingenwereld. ik had niet verwacht dat we met ons rapport zover zouden komen. Ik denk dat. Het, uh, ja dat, dat, dat, dat. Zij zijn gewoon de petsy, zeg maar, waarmee deze ideeën richting lui als de Piratenpartij worden geleid. Zeg maar, die dan een. Ja, dit is een geweldig idee. Net zoals net neutrality, hupsekee, voor. Zo, zij, zij, zij zijn de conduit, de geleider richting de high-tech com community, want op zich hebben die gasten van Chertoff en, en, en inlichtingdiensten die hebben geen effect op de high-tech community. Zeg maar. Die, die high-tech figuren, die, zien ze al, die, die, die, die, die geloven dat natuurlijk totaal niet. Maar die hebben dus een intermediate, en een, een, een transmissiekanaal nodig om die tech community te bereiken. En dat doen ze bij dit soort figuren. Die dan heel verbaasd zijn dat ze zo ver komen met hun rapport. Ik vond het wel raar dat die man, je, zegt, je had het over Tim uh, Berners-Lee, die dan zichzelf uitvinder van het internet noemt. Terwijl die man in 1955 geboren is. Heeft hij dat op zijn tiende jaar al bedacht of zo? Nee. Ik, ik, ik heb een... We weten allemaal dat El Gore het internet heeft uit. <laughs> nee, ik heb al een keer een interview gezien met een man die, uh, die, beweerde, die, die ook claimde... of tenminste, die werd uh, aangewezen als uh, bedenker van het internet... of belangrijke die een belangrijke rol erin had. En die uh, er werd verwezen naar de jaren 60 dat hij dat gedaan had. Maar, ja... Dus succes, uh, succes kent vele vaders en, en de mislukking is een uh, weeskind, geloof ik, is het, ja, uh, <laughs> <laughs> ja, ja, goed, hij heeft wel een bijdrage geleverd aan HTML, XML, CSS en HTTP. Ja, maar goed. Uh, Heel veel mensen kunnen wel uh, beweren dat ze internet hebben ontdekt. Ja, ik heb hem ook ontdekt. <laughs> ja, ja, ja. Ik sloot het aan en ik start het. Oh, en toen was het er. Dus het ontdekte ik het op mijn ja. eigen computer. Ja, ja. Ik ben uh, een van de ontdekkers van internet. <laughs> <laughs> ja. ja. En dames en heren, jongens en meisjes, we gaan heel even de, de uitzending onderbreken voor een uh, verbinding uh, met uh, Parimaribo. En daarna zijn we terug met uh, nog veel meer nieuws. We hebben zo meteen nog wat nieuws over Gary Johnson. En een boek in India dat heilig verklaard is. En een d er op de Gay Pride in Litouwen. Maar nu eerst een uh, verbinding met Parimaribo. Hier is hij. Ja, dan gaan we nu uh, naar Suriname toe, want uh, daar zit uh, Riemi Knoppel van de partij van uh, Minder of Geen Overheid. Ja, ja. en uh, <laughs> ja, dat is het een en ander gebeurd daar, hè? <laughs> Jullie uh, roemerganger, ja. uh, die deed een beetje raar. <laughs> ja, ja, klopt, klopt, klopt. Ik kreeg een beetje Mugabe-trekjes, had ik begrepen. Wat voor trekjes? Mugabe. Oh. <laughs> <laughs> wil ja. Vertel, vertel. Ja, nou, ja, kijk, ik kan vanuit mijn kant alleen gewoon mijn inzichten geven. Het is, ja, als je hem gewoon puur systematisch benadert, en dat is ook de benadering van vanuit PMGO, we bespreken niet zozeer mensen, maar ja, in dit geval uh, kan je, moet je, ja, gedeeltelijk wel de persoon toch ook bespreken. Maar uh, wat, wat me opvalt is dat er vaker aangehaald is dat het niet gaat om de persoon, persoonboters, uh, maar om de president in functie. En dat als uh, de rechters het besluit van de DNA terzijde kunnen leggen, je eigenlijk um, de president in functie uh, dan kan schaden. Toch? Omdat je dan een soort uh, inbalans bewerkstelligt uh, tussen de drie machten. Um, en dit, dit, dit is dus weer... Dit is, dan vanuit uh, onze optiek is dit uh, zeer gevaarlijk, systematisch bekeken, omdat je de functie van de president niet kan loskoppelen van de persoon. En want wat men eigenlijk zegt, is dus al is de persoon um, in persoon uh, de grootste asshole, bij wijze van um, mag dat dus niet uitmaken voor de functie. Maar uh, ja, je ziet nu dus dat, dat karakter... Karakter voor zo'n functie heb je sowieso nodig. Nou, ik, trouwens, jullie weten, ik, ik, ik ben helemaal niet met het politiek systeem. Maar eenmaal in Huurzijn, het enige wat, wat dit voorval eigenlijk beweest, is dat uh, hij laat zien hoe ver een enkeling of een groep personen kan gaan in nadelen. Of tenminste, laat, laat me niet praten termen van nadelen, hoe ver ze kunnen gaan wanneer ze iets willen doen. Ja, ja. En het systeem laat het toe. Ja. Dus, um... Zullen we eerst nog even voor uh, degenen die onder de steen hebben geleefd, als die nu pas inschakelen, even uitleggen, ja. wat is er precies gebeurd? Ik uh, bedoel, uh, ja. je hebt de decembermoorden in 1982 geloof ik, hè? Ja. En uh, goed, daar, dat, dat loopt nog steeds. Er uh, is nu al een onderzoek nagedaan. Ja, vertel jij het even verder in je eigen woorden? Ja, dus wat er toen is gebeurd... Um, ...de president heeft een brief geschreven naar de PG, de procureur-generaal... Uh, ...om dan uh, waarbij hij de PG heeft... ...ik weet niet of hij hem heeft opgedragen, want dat, dat is nu nog vaag... ...of hij heeft verzocht... ...om uh, verder vervolging van het 8 december-proces op te zetten. Oké, okay, en dan heb je dus de auditair, auditeur sorry. Uh, die is dus bezig met de zaak toch dus tegen de heer Boutersen en um, wat er dus nu is gebeurd is dat um, de auditeur militair dus heeft aangegeven dat hij die opdracht heeft gehad van zijn meerdere en hij dus eerst de rechters moet voorleggen of hij daadwerkelijk moet stoppen met de zaak of niet okay, lang, verhaal, lang verhaal kort ze hebben de zaak dus nu vandaag na 5 augustus en um, de vraag is dus nu, want nu wordt hier gezegd dat de rechters um, hoe ze de amnestie am amnestiewet terzijde hebben geschoven, maar daar is het allemaal begonnen. Omdat hij dus gisteren gisteren was het, ja, gisteren zou de auditeur militair zijn straf strafeis um, voorleggen. Het is dus nu verschoven. Omdat hij dus de opdracht heeft gehad, uh, oh, sorry, omdat hij de opdracht van de PG heeft gehad om het hele vervolgingsproces te stoppen. Dus het is, kijk, dit ding, het wordt, naar mijn inzicht, hoor. het wordt gewoon veel moeilijker gemaakt dan het is. Het is gewoon, het is gewoon heel simpel. Er, een persoon ...wordt verdacht van een strafbaar feit en een persoon moet vervolgd worden. Dat, en als de machten daadwerkelijk zo gescheiden zijn... ...dan kan iemand van, van, van de uitvoerende macht, de regering... ...dus niet een brief schrijven naar iemand van de wetgevende macht... ...om dan te zeggen uh, aan de rechterlijke macht dat de vervolging stopgezet moet worden. Het is, het is dus heel krom. Uh, ik moet dan ook bij zeggen dat uh, andere, andere regeringen voorheen die aan de macht waren... Lihu kan's en Lihu uh tegen hadden of of of of ...gelegenheden hadden om die rechtszaak tot zijn recht te laten doen komen. Dit had al lang gekund. Dat hebben ze ook niet gedaan, hè? Nee, dat hebben ze ook niet gedaan. Dus ja, je conclusie is dus uiteindelijk weer... ...het is uiteindelijk weer dat systeem dat dit alles toelaat. En het, wat me het meest verbaast is dat ik zoveel mensen nog steeds hoor praten... ...over rechters en de minister, en de minister van Justitie... ...want die zit natuurlijk te zeggen dat uh, de rechtsstaat nu in gevaar dreigt... ...en dat rechters... Um, zich, zich, zich verzetten tegen uh, wet en recht, dus ik weet niet of men bezig is nu iets warm te maken voor een volgende set, maar um, je begrijpt dus dat dit weer niet logisch is, toch? Want het, het, het kan niet zo zijn dat we jarenlang bezig zijn met dat proces het wordt nu gestopt en er wordt heel vaak aangegeven ja, er zijn uh, buitenlandse invloeden, of er zijn mensen die uh, staatsgevaar vormen. Maar niets, niets wordt concreets uitgelegd. Dat wordt gewoon gezegd en dan wordt de opdracht gegeven. Wat ook zo is, is dat de opdracht aan de PG is gegeven voordat het is uh, voorgelegd in de Nationale Assemblée. Dus je zou, eigenlijk de je zou eigenlijk zegen moeten hebben van de Nationale Assemblée, maar je ziet dus echt dat systeem is zo defect, want niemand heeft zich aan geen enkele regel gehouden. De, niemand heeft volgens de procedure gewerkt, dat heeft gewoon gedaan en medegedeeld Halfjes, dat, dat wel niet halfjes. En nu gaan we kijken, maar natuurlijk, ja het is uitste van uh, executie, want die, die zaak gaat volgens mij wel gewoon door moeten gaan. Maar de minister heeft nu al gezegd: als die zaak doorgaat, is er dan wel sprake van een uh, constitutionele crisis. Dus ik weet niet of ze hun punt alvast willen maken om dat aan te geven: als die rechters toch doorgaan, dat zij dan gaan moeten handelen en dat dat dan. Uh, ...ja, hoe zal ik het zeggen, dat dat carte blanche is voor, uh, voor een noodtoestand. Maar dat weten we dus allemaal niet, omdat we niet weten wat in de hoofd erom gaat. Nee. Eén één optellen nu. Hoe heeft de gewone man op de straat het uh, opgepakt, het nieuws? Dat is moeilijk, Johan. Kijk, je hebt, je hebt mensen, die ik noem ze niet stom, maar ja, ik heb het eigenlijk al gedaan... ...maar je hebt mensen die niet kritisch zijn. En je hebt mensen die kritisch kijken naar alles en... Je hebt gewoon een groep die blind gewoon nog vinden dat uh, dit ding moet ophouden en dat de president gewoon niet vervolgd moet worden. En je hebt natuurlijk wel andere mensen. Als je kijkt naar social media en luistert naar mensen op straat, maar ja goed, dat weet je natuurlijk niet. Het lijkt het erop alsof een merendeel zoiets zegt van, hé, hey, dit kan niet. Die zaak moet gewoon doorgaan. Uh, als je vindt dat jij de rechten van anderen beschermt, nou dan moet je even het voorbeeld geven. Maar ja goed, weet al wat er gebeurt. Maar ik weet het ik weet zelf niet. Ik, weet, ik, heb, ik ben laatst wel een politieagent tegenkomen en ik heb hem gevraagd of als hij de opdracht zou krijgen van, van zijn meerdere dat hij uh, samen met zijn collega's zou uh, uh, so, so, so, so zo staan op hoeken van de straten met uh, barrières. En moest zo aanhouden en de hele auto groep uh, zou draaien... ...omdat de noodtoestand is afgekomen. Nou, hij begon te lachen. Hij zei van nee hoor. Hij zegt... Uh, ...wat hij heeft gezegd is dat hij en zijn collega's absoluut niet bereid zijn dat te doen. En kijk, het voordeel hier... Nou ja, het voordeel is dat we een kleine gemeenschap zijn. Dus hij kan het mee meedoen en dan ben, hoort hij achteraf... ...dat ik genief ben van een collega van hem. maar omgekeerd kan het ook, toch? Ja, ja, ja, ja, ja. Dus... Uh, <laughs> Zodat so, ze gaan niet meewerken, terwijl ze zelf ook doorhebben dat dit die zuivere koffie is. Kijk, ik, ik weet natuurlijk ook niet wat er speelt. Uh, uh. Want je hoort alleen maar, ik werk met de conclusies. Maar tot, tot zover je het bekijkt, dan, dan zie je dat met... Ze houden zich niet eens aan de procedures van hun eigen systeem. Daar yeah. uh, moet je al weten hoe dit kan verlopen, toch? ja, ja. Sta jij nu wel hoger in de peilingen door dit, uh, ge dit hele gedoe? Of oh, hebben nee, nee, jullie nog, iedereen, zeggen, nog geen peilingen nee. gehad? We hebben nog geen veiling gehad, want die verkiezingen zijn pas voor 2020, dus, dus ik denk dat men pas in 2018, 2019 20, een beetje richting die kant gaat beginnen. Maar ja, nog steeds mensen, het verbaast me echt, dat, je hebt nog steeds mensen die vinden van ja, we moeten goede mensen zoeken, maar weet je, je, je moet die stoel gewoon weghalen. Want hij heeft al laten zien wat mensen kunnen doen. Kijk, het is toch te gek voor woorden dat je een artikel 148 hebt in de grondwet, die dan aangeeft dat de regering, in concrete gevallen de PG kan opdragen om een vervolging um, te stoppen. Maar ik bedoel, dat geef je toch al aan dat je, dat je tegenstrijdig bezig bent, of dat je zelf twijfelt aan je eigen systeem. Want waarom in godsnaam ga jij regel alvast vastleggen waarbij, je, je, <coughs> waarbij je, aan je, uh, je aan jezelf de bevoegdheid geeft om via de PG een vervolging stop te zetten? Waarom? Ik bedoel, een, een vervolging, een, een, een rechtszaak is toch juist bedoeld om te komen achter de waarheid, zodat uitsluitsel geeft. Waarom zou je dat moeten stoppen? Dus die regel op zich, de logica van die regel, of de reden, de achterliggende reden, ik weet niet, misschien ben ik veel te stom daarvoor, maar op zich klopt het al niet. Nou, Als je het, vindt het, dat... Het is eigenlijk toch al een verkapte schuldbekentenis. <laughs> Ja, ja, ja, klopt, klopt. Maar ik, ik weet dus, dan kijken is de, in de grondwet en de grondwet is, is natuurlijk overgenomen van Nederland. Ja. En ik weet niet of Nederland weer misschien gekopieerd van een ander land. Dus ik weet, wat ik wil zeggen is, ik weet niet of meerdere landen een soortgelijke hebben. Ja, je, genoeg... je kent, de parlement, we hebben in Nederland parlementaire immuniteit, en, uh, en dat, is, dat geldt dan voor parlementsleden tot en met uh, diplomaten, weet je wel. Die, die, zijn dan, hmm. uh, die, die kunnen dan niet vervolgd worden. Ja, maar het is wel zo ja, meestal kijk, in Nederland wordt niet het, het eh, onderzoek... Er vindt geen telefoontje plaats om het onderzoek te staken... ...maar dan, eh, dan is het bewijs opeens kwijtgeraakt. Of, ja, uh, het, ja, ja, ja. In Nederland doen we het anders. <laughs> de filmrolletjes zijn mislukt of de, de, de bonnetjes zijn kwijt. Of, dat was in één <laughs> dat, keer een storing van de KPN. Ja. <laughs> we gaan verder demie, <laughs> Ja. Nee, dus, dus, ik, dus, dus da daarom, kijk, daarom zeggen wij steeds vanuit het WMVO... ...het is dit systeem... ...klopt gewoon niet. Je, je kan niet een systeem zijn... ...waarbij je de veroorzaker tevens oplosser bent. Het klopt niet. En dan heb je zogenaamd drie gescheiden machten... ...die onafhankelijk zijn van elkaar. Dit is het bewijs dat we helemaal niet onafhankelijk zijn van elkaar. Dus, dus het is... Um, ...die hele regel van Artikel 148 is vaag. Ik begrijp niet eens waarom het bestaat, überhaupt. Ja, yeah. maar nou, voor dit soort dus, situaties, denk ik. Yeah, ja, duidelijk. Ja, <laughs> want ik is toch te gek geworden. Maar. Dus ik weet niet, dus, dus nu... Ik ben nu bezig met de project. Ik kan er nu nog niet veel over zeggen, want ik weet nog niet of het zeker is. Ik ben kijken of het lukt. Maar als dat lukt, gaan we dus dit jaar met iets groots uitkomen in Suriname. Dus ik, ik ga me echt meer bezighouden met het Canva Free Society Project. Iemand anders gaat uh, dit van PMGO verder trekken. Uh, tenminste, ik hey, ga dus echt meer op de voorgrond komen. Ik ga me echt bezighouden met iets anders dat ook sociaal-maatschappelijk uh, zwaar nodig is. Maar uh, ik, heb, ik heb sinds gisteren een beetje gesproken weer met wat mensen en zo. Uh, ja, wat ik dus net zei, je hebt uh, pros en cons. Maar als ik, ze, als ik gewoon met ze praat over het systeem, dan zie je echt heel verbazingwekkend hoor. Dat mensen toch nog steeds zoeken naar ja, wie gaat dit oplossen. En ik denk bij mezelf, Bradda. Die moet dat systeem moet gewoon hebben. Maar het is, het is, het is moeilijker joh, Dit ding, echt hoor. En ik, ik word er, zo, hoe ik dit nu zie, ik word er wel een beetje moedeloos van. Omdat ik denk van, het, het, is, het is eng eigenlijk om te zien dat mensen zo vastgeroest kunnen zijn in een systeem. Waarbij ze zelf door hebben dat, dat, dat het gewoon niet werkt. Maar toch willen vastklampen eraan, weet je. Dus het is, uh, ik, ben, ik, ik ben benieuwd, wat gaat gebeuren? Ik vraag maar. Ja, ja ik denk niet dat het uniek is voor... Maar je ziet natuurlijk overal dat, die, dat hele verhaal dat de rechtelijke macht onafhankelijk is van de wetgevende macht en van de politie. En zo Dat is eigenlijk allemaal een beetje onzin. Dat is net, ik zeg altijd net zoiets als, als beweren dat de verkoopafdeling van Coca-Cola afhankelijk is van de klachtenafhandeling, uh, afdeling. Mm -hmm. En ja, ik zag, ik zag gisteren nog was er in Amerika dat de, de openbare aanklager, die had een, een half uur een gesprek op een vliegveld met Bill Clinton en die zijn vrouw ligt natuurlijk onder vuur, die wordt aangeklaagd vanwege een hele lijst van schandalen en er werd ook gevraagd van waar ging dat gesprek dan over, dat klopt, dat is toch niet helemaal goed, dat openbare aanklager met de man van een verdachte praat die ze moet aanklagen en ja, ze zeiden alle twee net, we hebben het over onze kleinkinderen gehad. Ja, dat gelooft natuurlijk niemand. <laughs> dus ja, het is een heel universeel verschijnsel, hoewel er wel trends in zitten. Dat, dat, uh, vandaag de dag in, uh, is het meer in de mode om het op een andere manier te dwarsbomen, zeg maar. Dit soort, uh, yeah, dit soort rechtsvervolging. Ja, ik denk ook dat het te maken heeft met uh, heel veel mensen hun leven lang al, uh, moeten, gaan hun leven lang al gebukt onder uh, autoriteiten, weet je wel. Die zijn er dan op een gegeven moment zo aan gewend geraakt. Dat ze daardoor ook niet, niet kunnen denken: hé, hey, we kunnen ook uh, zonder mensen boven ons leven, weet je wel? Dat, ja, ik denk ja dat... ze zullen ook bang zijn dat er van dit soort. Als je hier aan gaat roeren in deze stront, dat er geweld van komt. Hè? Dat er een revolutie komt of dat, er, ja, <coughs> dat het gevaarlijker wordt, zeg maar. Ja, ik hoorde een, iemand zeggen vandaag dat uh, een van de argumenten tegen de Brexit was dat uh, nu, is, nu is het chaos bij zowel Labour als bij de conservatieven. En dat is niet goed. <laughs> <laughs> Ik zei, het is hartstikke goed. <laughs> Prima. <laughs> Ik weet niet wat jij ervan vindt, Rumi, maar... Uh... Nee, kijk, het is dus, dus um, Johan, ik probeer deze dingen echt een beetje te bekijken of, of te horen hè. en ik probeer ook um, hier, maar het gaat moeilijker, hoor. ik probeer hier ook mensen steeds erop te attenderen of tenminste eraan te herinneren. Ik heb het soms zelf ook, hoor, dat we op de eerste plaats mensen zijn, want het gevaar begint gelijk wanneer we elkaar in hokjes gaan plaatsen, weet je, want dan... Ontstaat die illusie dat we verschillende belangen hebben. En voordat je denkt, dat zijn we in conflict met elkaar. Dus ik uh, dit ook van brexit af. Uh. Kijk, als, we nu, als zij nu weer beginnen onderling. Ja, het is wel goed, het is niet goed. Het is, they're missing the point. Weet je, het is, het is, we zijn zo af focus geraakt als mensen. Dat we op een gegeven moment problemen willen oplossen. Maar we begrijpen niet dat we die problemen juist meer creëren. Tenminste in die richting waar we die oplossing zoeken. En dat gebeurt, uh, dat gebeurt daadwerkelijk nu universeel. En het, het, het, het, het meest erge hiervan is, is dat het een heel kleine groep is die dit veroorzaakt. Je hebt gewoon de massa die meegaat, het is een heel kleine groep die dit gewoon... En het, het, ik weet niet, het, het, het, het komt gewoon niet naar binnen bij mij. Ik snap het niet, Eigenlijk is het misschien ook goed dat ik het niet snap. Maar uh, ja, als het zo doorgaat weet ik... Kijk, de grootste vraag hier bijvoorbeeld weer is, stel je voor... Stel je voor dat Bouders op de rechter wordt dit jaar, wie gaat, wie gaat vervangen, want ik ga je eerlijk zeggen, um, ik zit misschien wel in PNGO, maar ik sta niet te springen om deze troep op te ruimen, snap je? Ik bedoel, je moet wel beseffen wat. In wat voor stroontje terechtkomt. Gewoon oh, overal de stekkers uittrekken. Ja. Je ook. Suriname staat natuurlijk ook hartstikke in de rode cijfers. Nou, ja, dan, dan nodig je hoor. het, De curator uit. Uh, ja, Suriname is failliet. Uh, curator, neem jij het maar even over. We gaan de inboedel verkopen. We gaan het roerend goed verkopen. Ontroerend goed. Ja. ja, maar ook daar, kijk, ook daar heb je dan weer kans op corruptie. Hè? Dus het is, dit ding is moeilijk. Zolang mensen zelf niet educated worden, zolang zij niet begrijpen dat zij ook een deel zijn van de oplossing, en ook blijkt het probleem. probleem, is dus dit ding moeilijk om iedereen zit te wachten op een hele gele, uh, uh, Sorry, iedereen zit op een... ...grote redder te wachten. Maar niemand kan dit alleen doen. Weet. Dus, dus, dus daarom zei ik vorige keer ook... ...die mindset om mensen eigenlijk... ...te activeren, weet je... ...te zeggen van kijk, als je wil dat het beter gaat... Nou, ...dan moet je, van dan je meer verantwoordelijkheid nemen voor je leven. En het is moeilijk. Het is echt moeilijk. Nee, ik denk dat mensen hun zelfvertrouwen... ...ook al vroeg gebroken wordt op school... Je kunt niks en je bent eigenlijk nergens goed voor. Je moet de hele tijd gecorrigeerd worden. Je moet de hele tijd met de wet voorgeschreven worden. Want anders dan, dan doe je allemaal de foute dingen. Je instincten zijn eigenlijk helemaal fout. Dat er resulteert, denk ik, ook in dat mensen heel onzeker worden en denken, ja, ze, die kunnen zich niets meer voorstellen zonder een leider die ze de wet voorschrijft. Ja, klopt, klopt, klopt. Oké, okay, ik las bijvoorbeeld vandaag weer iets wat de minister van Justpol zei. Ze zei, ja, um, burgers um, maken zich steeds meer schuldig aan burgerlijke ongehoorzaamheid of zoiets. Ik weet niet, zoiets. Maar het zijn ook die termen, hè, burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus eigenlijk. Gaat men er vanzelfsprekend van uit dat volwassen mensen gehoorzaam moeten zijn aan andere volwassen mensen. Terwijl, terwijl de mensen die, uh, die, die, die, die, die zich moeten onderwerpen aan die anderen. Wel degene zijn die betalen voor alles. En hij hey, die betaalt, die bepaalt. Dus mensen hebben niet door hoe sterk positie is. Maar dan, als je dan leest of hoort hoe mensen daarover reageren, dan gaan ze ook mee in die discussie van wel of niet. Nee, weet je, die, dat is dus dat heel begrip van burgerlijke ongehoorzaamheid. Klopt al niet. Honden moeten gehoorzaam zijn. Ja. Dat mag maar geen mensen. En, en, maar dus, dus, en dan kijk ik naar deze dingen en dan denk ik van... Hey, je, hebt, je, hebt, je hebt echt een verschil tussen zelfontwikkeling en scholing hoor. Echt, dus dus mm -hmm. wat je net zei, all, klopt, maar ook als de ouders hebben dat gedaan, min mm -hmm. of meer, onbewust, mm -hmm. het wordt je echt het geboren, wordt je meegegeven. En wanneer jij iets zegt, dan ben je niet gek. Maar nu is het het wel in een situatie waarbij één man of een kleine groep personen wel constant um, in een positie zijn om gewoon alles, wat, alles waarvoor voor zelf staan, eigenlijk een beetje aan degelijk te gooien. Yeah. Toch? En ik heb, ik heb laatst ook gesproken met een van de nabestaanden en ik vroeg hem van maar hoe is, het? hoe is het eigenlijk om rond te lopen, hier te leven, te wonen, te werken en dan maak je dit alles mee? Weet je, wetende je, dat je een nabestaande bent en dat iemand van wie je hebt gehouden um, ja, is gemarteld, want er is laatste rapport uitgekomen van wat ze allemaal met de mensen hebben gedaan, Het hmm. waren best gruwelijke dingen. Ja. Maar hij zegt van ja, hij, uh, hij hoopt gewoon op uh, betere uitkomst van de rechtszaak. Of tenminste dat het een positief antwoord Helaas viel toen de verbinding met de Suriname weg, dus kon het gesprek uh, niet afronden. Maar goed, we gaan nu nog even verder met het nieuws dat we nog hebben liggen. We hebben hier nog het nieuws liggen over uh, Gary Johnson, over een boek dat uh, heilig verklaard wordt en over D66 op de Gay Pride in Litouwen. Maar laten we eerst beginnen met uh, Gary Johnson versus de rest van de libertariërs. Ja, do you feel the Johnson? Uh, uh, ja, het ja. voelt een beetje aan als een pechtelt, hè? <laughs> ja, dus is dit zeg maar waar de tissues uh, op tafel moeten komen voor uh, <laughs> mensen die teleurgesteld uh, raken? Ja, inderdaad, zijn wel een hoop libertariërs die echt zoiets hebben: van mijn god, wat, wat is dit? Heb je, heb je gezien hoe Reason uh, hem, uh, bij het artikeltje staat ook een foto van Gary Johnson, hè? Oké. Okay. En Reason is natuurlijk best wel libertarisch als uh, website. Uh -huh. En hoe ze hem hebben afgebeeld. Uh, nee, dat heb ik niet gezien. Maar dan, dan moet je even het artikeltje nee, erbij halen. In de, in, in, in, in de Facebook groep uh, bekijken. Is, is het er nog gradaties ertussen? Nou, hij wordt niet. Uh, kijk, je hebt, je hebt uh, dat, dat doen kranten ook. Hè, op het moment dat je de telegraaf hebt en Rutte komt in de telegraaf te staan dan staat hij keurig op de foto met een netjes pak aan en uh, nou, op, op, een, op een moment uh, en, en, en op, het, uh, op, het, op het moment dat ze iemand afbeelden die ze niet uh, die, waar, waar ze weinig sympathie voor hebben dan laten ze iemand zien die net even gaapt of die uh, in, in, in, uh, net even een greep in het haar uh, doet of naar beneden kijkt. <laughs> He, dat, dat, dat, dat, dat is de is manier een... van framen. Ja. En je ziet dat, uh, dat, dat veel uh, libertarische sites, dat, dat die Gary Johnson gewoon ook niet op een hele gunstige manier in beeld brengen. Hè? Ik zie hem hier met fronsen op het voorhoofd. Hij kijkt een beetje naar ...toch een beetje huilerig... ...het, het, het doet, doet me een beetje denken... ...als zo'n... ...als, als zo zo, zo, zo, zo ...wat net uh, uh, boven de wieg uitkijkt. <laughs> uh, uh. Ja, hij, hij, hij, wordt, hij wordt niet heel, heel positief... ...wordt hij in beeld gebracht. Maar ze kijkt ook een beetje altijd. Ik bedoel, dat is een natuurlijke expressie ook een beetje. Ja, maar ik denk ook... ...dat ze hem hier wel een beetje framen... ...en ik denk ook dat Reason.com... ...dat gaat over de, uh, ...over, over uh, het verbieden van hart... Drugs, waar, uh, waar de heer Johnson momenteel uh, voorstander van is. Ja, dat is natuurlijk ook niet super libertarisch weer. Op, op weer een ander dossier dan uh, ja, waar, waar, waar, waar mensen voorheen al over hem gevallen zijn. En je merkt wel dat binnen de libertarische gemeenschap... Hè, waar uh, Ron Paul uh, de mensen bijeenbracht... Ja, dat dit toch wel een beetje iemand is... die alles een beetje aan het verdelen is. Ja, ja. ja natuurlijk voorheen al met die cake. Dat was al een probleem. dat Hij uh, ja, wilde mensen dwingen een cake te bakken voor anderen. En onder andere werd hij gevraagd... Van, wil je joden dwingen een cake voor nazi's te bakken? En dat was als antwoord ook ja op, zeg maar... Nou, nou, vraag je wel. Nou ja, wil die dan een, een, een cake met harddrugs bijvoorbeeld? Als, als er nou een, een, een, een nazi's die willen dat de Joden een cake met harddrugs voor ze bakken, moet dat dan mogen of niet? Ik denk, mm -hmm. ja, hij zit ja, helemaal is klem. Als je geen principiële ja. standpunten hebt, maar gewoon maar een beetje wat bij elkaar flapt, kom je natuurlijk ergens, kom je altijd klem te zitten. Ja, ja. nou persoonlijk maak ik, vind, vind ik het gewoon, uh, zit ik vooral met die VAT-tax uh, met, met van hem. Hè? Dat hij, wij willen een, een, oh ja, een, ja. een national VAT voor uh, Amerika, zoals we dat hier in Europa ook hebben. BTW, zeg maar. Ik denk dat, we daar, dat dat een gigantische fout gaat blijken. Eh, omdat uh, nou, juist uh, de, in Amerika zijn uh, de btw-tarieven laag. Door, uh, doordat je daar concurrentie hebt tussen staten. Dus uh, ja, dan. dan, dan uh, ik, ik geloof dat sales-tax zit soms op 10%, soms op 7%. Er zijn zelfs plaatsen waar je niet of nauwelijks uh, sales-tax uh, betaalt. Ja, is het is nog dus... iets anders een sales tax, sales tax dan een BTW. Hè? Want ze hebben daar volgens mij helemaal geen BTW. Ik heb het dus nee, wel, wel Amerikanen wel, struikelen, wel, al, he? struikelen over het idee van een BTW. Maar ze hebben wel een sale, sales tax. Maar dat is alleen in de laatste stap van productie. Maar een BTW zit op elke stap van productie. Hij houdt het over consumer tax. Maar een BTW is als je uh, iemand maakt een bijl. En die verkoopt die bijl aan, het, aan een bedrijf die daar een boom mee ophangen. En die kopen het weer, die boom weer aan een... Aan een bedrijf die daar meubels van maken. Bij BTW zit er tussen elke toegevoegde waarde die een bedrijf doet. Daar wordt belasting over En dan, dan wordt het doorgegeven naar een ander bedrijf. En die voegt wat waarde toe. En er wordt ook weer belasting over Totdat het uiteindelijk bij de consument komt. En dan wordt er ook nog een keer uh, BTW over de eind, eindbedrag gegeven. Maar die sales tax in Amerika. Dat is alleen maar aan het eind. Uh, niet tussen al die stadia van productie van uh, grondstof naar eindproduct toe. Maar alleen maar aan het eind. Wordt er een beetje belasting gegeven. En dat is inderdaad vrij laag en verschilt van staat tot staat. Ja, nou ja in, in, in, uiteindelijk, hè, als jij als bedrijf uh, half fabrikaten inkoopt. dan hoef je die BTW ook niet te betalen. Hè, want dat kun je aftrekken aan, uh, aan de achterkant. Ja, maar de, als je waarde toevoegt. Hm. en aan, als het goed is, heb je aan, het, aan de inkoop. koop je minder in dan je verkopende uitgang. Dus mm -hmm. je krijgt minder terug dan je betaalt, zeg maar. Dus over de toegevoegde waarde betaal je wel btw Mhm. Mm ja, ah, maar ja, in Amerika dus ook over het hele bedrag bij ja, die, die, die tussenstappen. Dus je haalt er eigenlijk een heel stuk bureaucratie uit, maar uiteindelijk uh, betaal je in Nederland als je een product van 100 euro op, op, op de markt hebt, dan betaal je 100, uh, ja, 121 euro omdat mm -hmm. vanwege die 21% belasting. Oh. En in Amerika, dan betaal je over 100 euro, betaal je uiteindelijk ook een keertje 7 of 10 procent sales tax. Dus dan betaal je ook 107 of 110 euro. Dus, dus ja, voor het hard. eindresultaat denk ik dat het heel weinig verschil maakt. Ik denk dat het grote verschil maakt dat het niet nationaal is, maar dat het echt uh, staatgebonden is. En soms zelfs, uh, hey, je hebt ook lokale sales tax, dus dat het soms te, uh, een concurrentieslag is tussen gemeenten. Nou, en ik denk dat dat gewoon heel goed is. Dat je, niet, uh, dat, dat je dit soort dingen belasten. dat je dat vooral zo lokaal mogelijk doet. Omdat op het moment dat het uniform wordt, dan wordt het altijd hoger. Ja. En dat is er ook maar goed ook dat dat uh, lokaal is, want... Uh... In Amerika gaat gewoon alle, alle geld in die, in die militaire apparaten zitten, hè? Ja, ja. Ja. Nee, goed, ja, nou ja, in ieder geval, ja, er zijn wel uh, vergelijkingen met uh, Pechtold, uh, hoor ik zo uh, om me heen, bij de Nederlandse Libertariërs. Uh, We wil, wil nog even dieper ingaan uh, op de overeenkomst tussen Pechtold en Johnson. Het klinkt dan, dat weet ik niet hoor, alsof er een soort belofte wordt uh, gebroken. <laughs> ja. hij, zegt het nu, ja. hij zegt het nu van tevoren. Ja, ja, ja. En op zich, als ik het goed heb begrepen, nou, dan kun je er ook nog mee uh, kun je ook nog, zeg maar, zeggen van, nou, hij best wel verstandig. Dat hij zegt van, nou, om een beetje, zeg maar, uh, hè, uh, serieus te worden genomen, zou ik kunnen voorstellen hè, dat ik, uh, dat, dat ik uh, de, die, die harde... De principes overboord gooi. Ja. Oh, ja. Hè? En uh, gewoon een beetje het moment afwacht, zeg maar. En dat is op zich goed, dat je prioriteiten uh, leert uh, stellen. Uh, uh. Als je dat vergelijkt met de Nederlandse Libertarische Partij, denk ik van... Kijk, ik kan me uh, voorstellen dat uh, vrij vuurwapenbezit een heet hangijzer is. Hè? En dat dat heel, heel uh, uh, geil is. Zo van, oh, dat moeten we hebben. Het staat uh, bij de gemiddelde kiezer, dat staat nog het verst van... ...de behoeftes en de realiteit. Maar je hebt het over Nederland, hè? Heb je het over Nederland, inderdaad. Ja. En dan zou je dus... Uh, het uh, afschaffen van regels en het, uh, en het verlagen van belastingen, dat, dat zou dan veel meer aanspreken. En het verbaast mij dan ook dat uh, daar minder vuur uh, over lijkt uh, te gaan, zeg maar. En, en dan uh, heb ik het voor, voornamelijk over van de felheid, hè, waarmee je dan weer op, op, uh, op incidenten zoals uh, Orlando en nu die schietpartijen in... Uh, of, uh, die terreuraanslag in uh, Istanbul, Istanbul. He, dat dat, uh, ja, dat, dat wordt er weer gezien als, als. Kijk, zie, zie, zie. Dit is nou uh, echt een reden om, om vuurwapens uh, te hebben. En dan denk ik zo van... Nou, dat weet ik niet. Maar uh, hè, of je nou echt vuurwapens moet dragen... als particulier op een uh, vliegveld. Weet je, de, de, ja, de prioriteit... zeg maar, het, het, het, het onderbuikgevoel... van een Nederlander ligt ergens anders, heb ik het idee. In zijn belast... onderbuik is hij gewoon een socialist. Hij wil die ja. gewoon van het wieg tot het graf verzorgd worden. Ja, ja, natuurlijk. Hè, want dat heb je ook nog. Gewoon mensen die wel uh, het... Uh, de lusten willen, maar niet de lasten. Ja, zo werkt het natuurlijk ook niet. En dat heb je zelfs in het kamp, wat bijvoorbeeld zegt ons echt hardcore, Libertarië te zijn. Maar uh, de grenzen ontzettend, ontzettend wil sluiten. En dan denk je zo van, nou, ja, dat is, ja, dan zouden dat dan particulieren moeten doen dan of zo. Maar uh, als er nou iets vrijheid beperkt, dan zijn het wel landsgrenzen, uh, denk ik. Hè? Uh, ten eerste vanwege die concurrentie. Hè? En het is gewoon makkelijk om, om op Europese niveau te zeggen van, nou, Nederland wordt gewoon echt veel uh, te kut voor boeren bijvoorbeeld. En uh, ik ga, ik ga naar een ander land, uh, Tsjechië. Uh, daar zijn ze nog niet zo ver met uh, boertjepesten. Om wat voor reden dan ook. Hè? En. Uh... Ja, dan, ...daarvoor heb je dus open grenzen nodig... ...wat eigenlijk ook een natuurlijke staat is. Hè? Uh, en da maar dan is het argument... ...ja, het is juist dat die asielzoekers... ...onze verzorgingsstaat uh, komen uh, slopen. Ja, die van. willen we zo graag houden. Ja, nee, ja slopen. Ja. Prima joh. Kom mm -hmm. binnen, kom ja, binnen. Is, precies, dan zeg je dus ja, inderdaad... de uitkeringsinstantie Ga maar slopen. Ja, ik ja. ja, ja, bedoel, dat is inderdaad iets... ...wat je tegen het lindelijk van ja, ja, ja. Nederland kunt gebruiken. Ja, als je vast... echt een sneltrein naar Libertopia wil, dan moet ja. je zoveel mogelijk immigranten binnen willen hebben. Ja, dat je ah, elke euro maar één keer uit kunt geven. En dan hoef ja. je niet gelijk te zeggen van uh, omdat uh, onze omaatjes in, uh, in Luier zitten te, te rotten. Hè? Want dan klinkt het al alsof het... Uh, nou ja, het zijn de hele zielige partijen die daarmee aan komen zetten, weet je wel. Nee, maar dat heb ik ook aangegeven. Hè? Ook in die groep van... Um, van, van, van wat, heel erg, wat heel erg belangrijk is. Dat is de manier waarop je een boodschap brengt. Uh, het, het libertarisme trekt door de manier van communiceren op dit moment heel veel mensen die uh, anti-establishment zijn. Hè, dus die vooral uh, een, een, een, een negatieve drijfveer hebben van... Uh, nou uh, eigenlijk willen slopen. Wat ja, op, op zich niks mis mee. Want de overheid die, die, die, die, die moet ook een stuk kleiner. Dus er moet ook gesloopt worden. Aan de andere kant. Die anti-establishment figuren. Um, die hebben vaak ook. Een, een, een zekere mate van een negatieve drijf. Die ook weer ergens uit voortvloeit. Hè? Uit werkloosheid. Uit sociale frustratie. En daardoor denk ik. Dat, dat in die categorie. Uh, mensen. Uh, dat er ook best wel. Wat mensen tussen zitten die uh, voor een deel van hun vermogen, of misschien wel voor het, uh, of van, van hun inkomen. Of misschien wel voor een geheel van hun inkomen afhankelijk zijn van een uitkering. En uh, ja, daardoor denk ik dat, uh, dat, dat, dat, dat ze daar ook niet zo heel hard uh, stelling tegen durven te nemen. En dat ze inderdaad denken van nou, ja, op het moment dat ik de grens uh, dicht houdt, dan blijft misschien mijn bijstand uitkering in stand. Zou, zou dat er niet deels achter kunnen zitten? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat... Dat vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt is men... Ja, die banen zijn natuurlijk eigenlijk al weggemaakt door minimumloon te verhogen... ...en door import vanuit uh, ja, lage lonenlanden. En daar zijn mensen heel onzeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En daar zijn we mensen met wat minder capaciteiten. En die gaan geven graag ja, globalisering en buitenlanders en immigratie... ...de schuld van hun slechte situatie. Dus uh, ja, ik denk wel degelijk dat, dat als je die, die erbij, die kan je er wel bij krijgen, inderdaad dat ze anti-establishment zijn, maar die zullen wel ja, zich heel angstig voelen voor, bij een vrije markt. Hè. Die willen toch beschermd worden door hun overheid. Hè. Zijn ze argument geraakt. Terwijl, uh, ik weet niet, ik heb, ik heb niks gemerkt van een schaarste aan werk of zo. Ik bedoel, uh, ik ben laatst van baan kwijtgeraakt en dan ben ik nooit helemaal had ik weer 70 uur in de week werk. Uh, en ik hoor alleen maar bij bedrijven mensen klagen van, uh, ja, waar zijn al die uh, werkelozen? Want wij hebben juist mensen tekort. Ja, er zijn natuurlijk mensen die hebben een heel specifiek trucje geleerd denk ik en die willen alleen maar daarin werken en ja, dat kan dan helemaal onmogelijk gemaakt worden door uh, minimumloon. Ik las bijvoorbeeld dat bij Starbucks ja, dat is in Amerika het minimumloon omhoog uh, gegooid. Ja, hebben ze ook mensen ontslagen en de overgebleven mensen die, die moeten zich helemaal wat schompers werken. Maar er zijn dus ook een aantal mensen die hebben geen werk meer daardoor. En die zullen zich onzeker voelen. Die hebben weinig, weinig keuze als ze, als ze denken, nou ik ben een barista en ik, en de, ik kan alleen maar als barista werk vinden. Dan, uh, ja, dan, ja, ja, ik denk dat jij wat breder bent. Jij ja, zei zelf ook, van, ik zeg overal ja op. Ja. Als, je dat, als je dat doet, dan valt het nog mee. Ja. Een barista is gewoon alleen maar koffie zetten. Come on. Ja. <laughs> ja. Ja. Moet je tegenwoordig gewoon een hbo-diploma hebben. <laughs> ja, maar... Ja, serieus, we hadden laatst bij ons werken, we een tekort aan afwassers, weet je wel. En in de catering hadden we een tekort aan, uh, aan, aan koks. Uh, ja, uitzendbureau zei, ja, we hebben niemand meer. Weet je, ik zeg, ja, dat zijn 700.000 werkelozen. Hoezo hebben jullie niemand meer? Ja, sorry, we hebben echt niemand meer. We hebben tekort aan mensen. Ja, dus het is, uh, ja... Uh, ja, nou ja, als je dan kijkt van hè, waar kun je nou met elkaar blij om worden, hè, dan is het uh, dat je vraagtekens uh, stelt bij uh, de nut van overheid. Ik denk dat er de grote kracht is. Van, uh, van de Libertarische Partij, dat het nog meer dan de VVD zegt van nou, hè, als nou die overheid kleiner wordt en minder, uh, minder in de workshops uh, gaan zitten en in de seminars en externe adviseurs en weet ik veel wat, want uh, nou, klaarblijkelijk ontbreekt het ze, ze aan een gezond verstand. Nou, ja, laat ze dan überhaupt niet beslissen. Hè? Ja, ja. Nou, nou, dat is dan al één. En dan zo van, nou, misschien, eh, misschien zijn andere partijen daar veel efficiënter in om dat te regelen. Dus er zit ook nog een bepaalde innovatiedrang in. In tegenstelling tot wat oudere, klassiekere vormen. Die net zoiets als de orangisten en de, en de god, ja, wat had je vroeger allemaal. Weet je, ja, op een gegeven moment heeft de politieke stroming ook zijn beste tijd gehad. Ja. Dus je staat nog met elkaar aan het begin. Dus uh, ja, dan is het op zich wel zoeken naar principes... van wat zijn nou die waarden? En... Ja, uiteindelijk uh, gaat het dan vinden van oké, okay, wat, wat is nou eigenlijk die vrijheid waar we nu zo uh, blij van worden? Hè? En dan denk ik van dat zijn het met, met name dus het terugdringen uh, van het uh, aantal uh, regels. Hè? En um, ja, en dat is ook een kwestie van plezier hebben, denk ik, als er weer een regel uh, de deur uitgaat. Nou ja, de overheid belooft wel eens uh, regeldruk terug te dringen, maar het, um, het wil nog niet echt vlotten, heb ik het idee. Nee, nee, nee. Cool. Dus, hè, en, want je wilt ook voorkomen dat je uh, aan een soort denkbeeldige frontlinie komt en dan uh, denkt van, uh, god, er, er wordt weer een regel bij verzonnen. Oh mijn god, het water staat mij tot aan mijn lippen. Ja, dat zegt dan al iets over je uh, gebrek aan kracht. Terwijl ik denk, die kracht is er wel. Maar als er gewoon minder regels zijn en, meer, uh, uh, en gewoon ook gewoon minder belasting... Ja, dan kun je dus gewoon uh, meer suipen, snuiven en neuken. Maar dat is wat ik denk. <lacht> ja. Ik denk dat de weerstand, vooral als je kijkt wat de Weerstand aan de linkerkant om mensen te winnen is vooral... dat zijn mensen die zitten helemaal in dat, dat subsidiecircuit, zeg maar. Die zitten die als externe adviseur en die hebben allemaal... die zijn communicatieadviseur en die, die zitten... of professor of ja, aan een universiteit, die zitten... Zeg maar, zijn op die manier helemaal afhankelijk van de overheid. En ik denk dat aan de, aan de rechterkant... ...heb je wat meer ressentiment tegenover die mensen. Maar die zijn zelf eigenlijk ook bang om zonder overheid te bestaan. Omdat ze dan denken dat er een hele stortvloed aan buitenlanders ze ...van de markt komt verdrijven voor die paar baantjes die er nog over zijn. Ja, ja. Dat ook. En het is natuurlijk zo dat als je een vijand hebt... Uh, ...zoals uh, bijvoorbeeld links of socialisten of wat dan ook... ...of buitenlanders... ...ja, als die ineens wegvallen... ...ja, dan wordt het je leven ook ineens ontzettend saai. Ja, dat moet je ook niet uh, onderschatten. Ja. Terwijl, ja, kijk, als je die mensen niet kunt laten zijn voor uh, wie ze zijn... Ja, misschien is het dan ook zo dat je niet zo voor vrijheid gaat. Ik bedoel, je moet niet verwachten dat als jij een ander uh, geen vrijheid gunt, dat die ander jou wel vrijheid gaat gunnen. Ik weet, ik zie, ik, ik zie in ieder geval geen enkel systeem waarin dat wel zou gebeuren zonder die dwang. Hè? Dan ben je inderdaad die kop uh, die denkt uh, van... Uh, nou, ik moet mijn thees maar even aan het werk zetten, want uh, het, is, uh, ja, het is gewoon mijn beurtje om uh, lekker te genieten van wat er daarna gebeurt, zo of zo. Hey, uh, die gelijkheid van regels en uh, beheersing, beschaving, zeg maar, ja dat, dat, uh, ja, dat we daar toch een beetje het gevoel krijgen van, uh, ja, evenwicht, balans, mm. zo. Ja. ja, meer weet ik ook niet over te zeggen. Nee, nee, nee, we hadden het eigenlijk over Gary Johnson. Ja, nou ja, kijk, op het dagelijks leven van ons uh, heeft hij natuurlijk ook niet zo heel veel invloed. Ja. Vandaar dat we er een half uur over kunnen hebben, denk ik. Ja, ja hij zit letterlijk wel een half uur over, joh. Ja, dat nou, ja, ja. lukt ons wel. Z zullen we dan snel doorgaan naar het volgende bericht? Zeker. Ja. Goed, dan gaan we naar het volgende bericht toe. Uh, India wil een boek heilig verklaren. Nou, Jurjen, wat vind je daarvan? <laughs> Ik, uh, nou, ik, ik hou me een beetje op de, vlakken, want, uh, op de vlakte, want ik ben natuurlijk geen interventionist. Maar laten we wel uh, wezen: uh, dit gaat dan om een Hindoestaans boek. Het gaat daar toch wel een beetje in de richting van een theocratie. Ja, dat nou, vind ik best wel raar. Ik bedoel, want uh, natuurlijk, uh, als, je, als jij een bepaald boek uh, heilig vindt, dan is dat een individueel iets. Hoe kan je dat een heel volk opleggen? Ik bedoel, want Misschien heeft 90% van het volk helemaal niks met het boek. Of is bijvoorbeeld allemaal verbeterd, dus die kan het boek niet lezen. Ja, ja. Ik, ik vind het een beetje raar. Ik bedoel, het is... Maar ja, misschien, leg maar even uit. Ja, ik weet het niet. In Nederland uh, ja, zijn toch ook wel boeken uh, die verplicht worden. Uh, ja, dat zou je zeggen, dat is, die zijn heilig verklaard. Maar ja, goed, ja, het ja. Wet, wetboek is heilig verklaard door de Nederlandse ja. overheid. Of het ja, sociaal contract is heilig verklaard. Het is een boek dat ergens... ...een onzichtbaar boek wat ergens in de leden zweeft ...en waarvan niemand weet wat erin staat... ...maar we, we hebben wel allemaal akkoord mee gesloten, weet je wel. Ja, het, uh, en je hebt ook het tegenovergestelde... ...het uh, Mein Kampf is natuurlijk uh, verboden. Dat ja, is on onheilig verklaard. Onheilig verklaard is een uh, <laughs> kunst. Ja. ja hè, uh, dus, uh, dus het is... Ja... Nou, ik zou in ieder geval nooit bang worden van een theocratie. Dat uh, ten eerste. Omdat, uh, omdat het dus zo vergelijkbaar uh, lijkt uh, eigenlijk. M maar natuurlijk is het ook zo dat het... Uh, kijk, wat is heilig? Uh, heilig is... Ja, dat ligt toch dichtbij een uh, vorm van respect. En ik denk niet dat je respect kunt dwingen. Eh, uh, wat dat betreft is dat uh, in die zin uh, persoonlijk. Uh, dat het, je kunt het beter geven dan dat je het je moet geven. Dat je mensen het moet laten geven. Want als je onder dwang... Uh, nou, bij je heilig verklaren heb je een soort absolute waarde aan. Ja, ja. En het is inderdaad zo, het wordt er daardoor niet heiliger van, of zo? Nee, nee, nee. Meestal zijn dingen waar uh, juist kritiek op geuit kan worden, omdat je die kritiek niet kan uh, daar niet mee om kan gaan dan zeg je nee, maar dat is heilig. Dus jij mag er geen kritiek op hebben. Ja. Daarom juist. Daar, daarom verklaar ze dingen heilig. Ja. Als ze niet met de kritiek weten om te gaan. <laughs> ja. Ja. Uh, ja, ja, dus het is uh, ook nog waarschijnlijk een select groepje die hier uh, achter zit, hè. Die, mannen, mannen met waarde, uh, zeg maar. Ja, ja die uh, hun uh, manier van denken wil uh, opdringen. Op, uh, uh, dus het is wel de filosofie van uh, wanhoop om, uh, zeg maar, uh, zo'n boek uh, boven uh, de mensen te plaatsen. Ja. Ja, en uh, ja, in wezen denk ik dat als het gaat om religie, geloof, dan zouden de boeken voor zichzelf moeten uh, spreken. Ja. Ja. Maar goed, Jurian, en... wat zijn de beweegredenen om dat boek heilig te verklaren? Ja, ik denk dat het een beetje een reactie is op, uh, op Pakistan, hè? dat is mm. uh, een, uh, een islamitische republiek. En ja, daar, daar, daar, daar worden allemaal uh, hindoes het, uh, het land uitgejaagd, uh, vrij letterlijk. En ja, dan is het, dan, dan is het een beetje, uh, nou ja, wat wraak op elkaar nemen, laat ik het zo zeggen. Het boek kan er eigenlijk gewoon helemaal niks aan doen, wat het eigenlijk verklaard wordt. Het is gewoon. <laughs> Een propaganda in, in een soort koude oorlog tussen twee landen of zo. Nou, dat zit er, ja, dat zit er inderdaad wel voor een deel in, ja. Uh, ja. En gaat Pakistan ook nog een paar boeken heilig verklaren? Ja, of ze gaan veroordelen dat het boek heilig verklaard is. Dat kan, uh, dat kan ook, hè. Dat, uh, je krijgt inderdaad een, uh, een reactie, uh, Ja. ja. Ja. Goed, ja. Ik weet niet hoe, hoe dit gaat aflopen, maar ja, meestal als boeken heilig verklaard worden, loopt dat meestal niet goed af. Het eindigt er met een soort kruistocht of zo, maar uh, ja, we zullen zien, hè? Ja. Goed, joh. Ja, dan hebben we hier nog uh, één berichtje over uh, D66, want uh, er is iemand uh, opgedoken bij een gay pride in Litouwen om te flyeren. Ja, geen idee. Dat, dat, dat moet je haar zelf vragen. Okay. Het gaat om uh, een ex-NOS-nieuwslezeres, uh, okay. Pia Dijkstra. Hmm. En, uh, ik, ik, heb gewoon, ja, ik, ik heb er niet echt een mening over, ik, ik heb gewoon gepost, ja wat vinden jullie daar nou eigenlijk van? Nou ja, dat ja, uh, moet ze toch zelf lekker weten? Stel dat, dat hè, en daar ga ik wel van uit, dat het door de Nederlandse overheid of door Europa is betaald. Ja, als dat zo is, dan, dan vind ik dat natuurlijk niet goed, hè? Ja, ja maar het is natuurlijk, hè, ze doen een bepaald politiek statement. Het is duidelijk ja, wat, wat, wat voor idee dat erachter zit. Mm -hmm. Maar het is ook wel een beetje interventionisme, toch? Zo van, nou, jullie land... Uh, nou, gaan, gaan met bepaalde dingen wat op een conservatieve manier om. Uh, dat je niet in je roze onderbroek door de straten mag lopen. En wij vinden dat dat wel in jullie land moet. Wat, ja, hoe moet ik dat zien? Nou ja, ze vindt dat die rechten van die uh, groep mensen niet wordt gerespecteerd. En dan, dan ja, moet, betiekel... moet, moet ze dat tot uitdrukking komen in... Ze een... is een Tweede Kamerlid, hè? ze gaat er dan als Kamerlid heen. Ja. Ook betaald door de Tweede Kamer? Of? Dat weet ik niet zeker. Is het dat persoonlijk dat... of niet? Nou, ja, dat weet ik niet. Als een ja, Kamerlid ik heb hier een... iets doet, dan is het vaak niet persoonlijk, omdat een Kamerlid zich nogal snel laat betalen door, ja, door, uh, door, door, door de overheid. Hè? Dat, uh... ja, ik vind het zelf een beetje smerig. Want het, die D66, die mensen die proberen zich continu in die groep te mengen, alsof zij daar de spreekbuis van zijn, maar ik, wat ik daar het vervelendst aan vind... is dat ze eigenlijk in mijn ogen claimen alsof zij daar zeggenschap over moeten hebben. Dus in plaats van dat mensen gewoon zichzelf mogen zijn... Uh, zijn ze zeggen van ja, wij zijn D66 en wij geven er toestemming voor. Van. <laughs> en dat is dan net niet de emancipatie die ik wil zien. Als je er een politieke tint aan geeft van ik ben van D66 en ik vind dat jullie dit mogen doen... Dat is nou net niet wat ik zoek. Ik vind, mensen moeten gewoon zichzelf kunnen zijn. En de politiek moet dat gewoon niet, heeft daar gewoon geen zeggenschap over. Dat ja, klopt. En het is natuurlijk ook zo dat uh, omdat uh, uh, Pierre Dijkstra meeloopt... is het niet zo dat er in, uh, in uh, Nederland ineens minder moslim... of weet heet dat, uh, homo's worden uh, kapotgeslagen. Of zeker helemaal niet dat de homorechten in... Uh, in Litouwen uh, worden uh, uh, verbeterd. Hè, van oh mijn God, Pia Dijkstra loopt mee. Hè, dus het is, wat dat betreft valt haar impact ook nog wel mee. Ja. Dat, dus dan is het ook slechts een PR-praatje, zoiets als, inderdaad als een Adolf Hitler die een kind op zijn arm neemt. Dat mensen <laughs> denken. Oh. Ja. ja, ik vind wel dat ze er hier meteen een godvind van moeten maken. <laughs> Nee, nou ja, het, het, is, uh, nou, het, het is wel hetzelfde stramien. Hè? Dus de ja. wereld is nee, groot. Nee, nee, nee, nee. ja, ik vind het is ook smerig. Groot. Ja, ik vind het smerig. De, politici die de wereld is groot. Ze doet als politicus dat zij het voor het zeggen heeft over hoe homo's uh, worden behandeld. Ik vind de essentie van emancipatie van een groep die minder rechten heeft, vind ik niet geef ons toestemming, maar vind ik moet zijn, jullie hebben er niks over te zeggen. Nee, dat klopt. En dat, dat, en dat vind ik de grootste storing om nee, deze klopt. te vestigen, Want dat... ik ben het niet met zo'n eens met wat er met die mensen moet gebeuren. Maar dat ik klopt, hulp, maar er, er aan zit aan. volgens mij nog een laag. Ja, wat dieper is. Dus dat, dat is ja, inderdaad, alsof zij beslist van. ...van hoe, hoe, uh, hoe het volk met homo's omgaan. Ja, precies. Ja. Ja, je kunt hoogheid ik... als uh, politicus zeggen... ...zo gaan wij als overheid met homo's om. En ook onze eigen overheid. Hè? Als jij als overheid uh, vindt dat een andere overheid... Uh, ...anders met homo's om moet gaan... Ja, ...dan zul je met andere middelen moeten komen. Waarschijnlijk kun je daar ook nog een aantal gradaties in uh, voeren... Van, nou, we laten eerst Pia Dijkstra meelopen. En daarna zeggen wij onze. Uh, ja, als dat niet helpt, dan zeggen wij onze betrekkingen, uh, uh, economische betrekkingen op met uh, Litouwen. Dan worden er geen Litouwse uh, kaas meer uh, ingevoerd. Dat kan niet, want uh, D66 is de pro-Europa-partij. Uh, ja. en, en, en Litouwen uh, we geven niet weg aan de Russen. Nee, nee. Dus het is ook uh, dus het is ook nog zeer cynisch. Hè? Want wat ik, uh, wat ik net uh, bedacht uh, in, toen ik in libertarische café hier uh, uh, aan mijn eigen afwas stond, was uh, dat uh, je kunt dus als Nederlandse overheid uh, gewoon, weet je, zoveel verschillende partijen hebben, gewoon twee uh, gezichten laten zien. Hey, je kunt zeggen van, uh, nou, kijk, we zijn pro-homo, want uh, we, Pia Dijkstra loopt uh, mee. Nou, en dan, uh, als er nergens een homo wordt verbrand, dan kan André Rauwvoet zeggen van, goh, weet je, wat een prachtige... Uh, wat een prachtige uiting van religie of zo. Gewoon twee koppen kun je dan als overheid laten zien. Met name ook omdat het de impact zo klein is eigenlijk van het meelopen. Er zit geen gevolg aan het meelopen, geen schok effect of wat dan ook. He? Kijk, als nou uh, zeg maar... Um, uh, uh, uh, homo-baby's uit couveuses worden getrokken. Uh, en laten we zeggen dat uh, uh, Litouwen uh, toevallig veel olie had. En de Verenigde Staten zou zeggen van, uh, oh, wacht eens even. We gaan hier ingrijpen. Ja, dan, dan, weet je, dan begint het pas ergens te leven in de wereld. Maar nu niet. Het is een nieuw berichtje. Wat? Toch? Het is slechts een nieuwsberichtje. Ja, uiteraard. Ja, Propagandaberichtje. Ja. Ja. Ja, ja, dus ja, wat moet je ervan vinden? Ja. Nou, ik er alles van vinden. Zo van, ja, uh, weet... ho homo, kijk eens ja. hoe D66 jou knuffelt. Ja, dus in ja. deze is, ja, is dit gewoon, denk ik, inderdaad af te doen als propaganda. Ja, uh... Uh, in onze vorm. De Vraag is ja. alleen van hoeveel belasting is er dan uitgegeven. Ja, ik denk trouwens dat er geen belasting aan is uitgegeven. Nou, dat weet ik niet. Of, uh, misschien heeft ze de, de naartoe uh, ja, gedecoreerd of zo. Dat ze dat kan. Dat zou kunnen. Nou ja, maar wie, misschien heeft ze haar uh, trip ook ten gelde gemaakt... ...en, uh, en uh, betere handelsrelaties tussen... Uh... Litouwen en Nederland uh, afgesloten ja, ja, volgens mij precies. doet Litouwen op andere vlakken doen ze het juist heel goed ja, dus nee, ik, zou de vlak, ook niet blind, ze... ik zou ook niet blind staren op het bonnetje dat wou ik nog even zeggen okay. Okay. het is een sociaal issue en misschien uh, ik, ik weet niet hoe het in Litouwen is als je gewoon jezelf bent kijk, want dat trouwen dat is vaak ook gewoon een gerechtelijk iets en daar hangen dingen aan en het kan best wel zijn dat zij uh, op andere vlakken economisch gezien... dat ze juist veel vrijer zijn... en dat ze juist veel meer juiste beslissingen maken. En um, ja, dat je niet die gerechtelijke status... Uh, wat is, waar de staatszeggenschap over claimt, kunt nemen... als gelijk slachtelijk echtpaar... hoeft niet te betekenen... Hè? misschien is het wel zo... en misschien is dat in, uh, in Baltische landen anders... nog minder gunstig voor homo's dan in, uh, in, in Nederland... Maar dat staat op zich los van hè, hoe goed je wordt geaccepteerd of hoeveel je zelf kunt zijn. En welke rol de staat daarin speelt. Hè. Want het huwelijk, dat gaat om het, het staatstukje, dat registreren, dat is een uh, overheidsdingetje. En um, ja, ik, ik, heb, ik meen dat ik Litouwen op andere vlakken economisch gezien, wat ze doen met hun lening, wat ze doen met hun economie, met uh, belastingen of inkomen en zo. Volgens mij doen ze het daar juist wel goed. Is het is helemaal niet zo'n raar land, maar in verhouding. Hè. ja. Kan iemand het bij? Ik weet het niet. Ik heb uit mijn hoofd even geen voorbeeld. Maar het staat me bij dat er uh, in die Baltische staten. dat, daar, uh, ja, dat ze daar uh, niet zo slecht uh, voor ogen hebben met hun bevolking. Volgens mij Estland wel verder weg het beste. Misschien was het Estland, ja. Dat nu dat zegt, ja. Mm -hmm. Daar ik wel een paar. Want ik ken, ik ken iemand uit Estland. Ja, we <tie> hebben niet veel inhoudelijk. maar volgens mij gaat het daar best wel goed. met die regels die ze maken. Ja. Die verhouding. Mm -hmm. Een nee, ander ja. keertje gaan we daar dieper in. Dan ga ik even uitzoeken. Ja, ja, ja. Goed, ja. Ik weet niet of je hier nog iets aan toe te voegen hebben verder. Nee. Ik vind het smerig. Ik, ik hoop dat D66 er op een gegeven moment met al hun gedweep... met die regenboogtrapjes en verfjes die ze willen aanbrengen... en dat ze weer in een pride meelopen. Ik hoop dat op een gegeven moment mensen massaal zeggen van... smerige profiteurs, rot op. <laughs> ja. Ik vind het gewoon... Ik zou er niet van gediend zijn. Ik, ik, ik, ja, misschien is dat mijn privilege. Maar ik vind emancipatie is... Je hebt er geen zak mee te maken. Ik ben mijzelf... En jullie hebben daar niks over te zeggen, niet ik heb jouw toestemming nodig, maar goed. Ja, waarom, waarom is er geen enkele partij die het voor de hetero opneemt? Nou, wat moet hij dan zeggen dan? Ja, Weet ik veel, meelopen met een hetero uh, pride. Hetero pride. Ja, je hebt een gay pride, waarom geen hetero pride? Ja, ja de blanke man, de, de schuld van alles, ja. de, de, de kwade, de, de, de zwarte piet in elk verhaal, ja. de blanke man. De blanke, witte, christelijke... Ja, de, de, de blanke man is de zwarte piet in elk verhaal. Uh, uh. Nee, goed, uh, dames en heren, jongens meisjes. We zijn aan het einde van het programma gekomen. Ik uh, dank jullie allemaal hartelijk voor het luisteren naar deze uitzending. En uh, uiteraard zijn we er volgende week weer... met een heleboel uh, ja, nieuwe berichtjes, uh, nieuwtjes en uh, noem maar op. Ik wens iedereen vooral nog een hele vrolijke en vrije week toe. Doei, doei!